En bij de poescafé stond Christus dracht en hij sprak, voorwaar ik zag. I rock. rock! and roll coffee. Dearly beloved, you called Chances got and came across the needle and suit sheets did the same. At the home, there's 17-year-old boys and there I did fun. Speed so in a gang called the disciples high on crack. Turn the machine gun. <laughs> for the baby in het gaatje. Hè? Ja. Goeie avond, lieve luisteraars. Um, het is 21 april. Ja. De dag dat we afscheid hebben genomen negen jaar geleden van Prins. Ja. Your Purple Highness. Mm -hmm. Dag Yves. Dag Nadia. Je hebt volledig weer in elkaar gestoken, lieverd. Uh, ik heb er uh, toch uh, mijn best voor gedaan, ja, om het een en ander bij je te, te krijgen. En? I ja. Was, uh, het, was, het is een moeilijke deze keer. Ja, ik snap het. Ik snap het echt. Um, het is ook een hele leuke periode. Het is, is ook een, een, een, een ongelooflijke creatieve periode waar dat in zit. Is die wat Kill Your Idols een beetje? Goh, no? ja. Uh, ja, ja. Absoluut. Um, om even te kaderen. Um, we zijn uh, de vorige keer uit uh, The Revolution gekomen. Mm -hmm. Die had hem uh, dan uh, op het einde van... Uh, uh, wat was het, uh, 86 uh, heeft uh, ontbonden um, <clears throat> om dan eigenlijk ja, alles wat hij uh, aan het doen was uh, overboord te gooien, maar dan toch ook niet helemaal. Uh, het is een heel verhaal, want we komen nu in een tijd uh, van Sign of the Times, ook het uh, nummer waar we mee geopend mm -hmm. hebben. Um, Sign of the Times is een, is een, is een heel verhaal. Uh, het is ook een plaat. Normaal gezien als Prins met een met nieuwe plaat begint, kunnen zeggen van, oké, okay, vanaf dan is hij begonnen met de opnames voor en zat hij in die periode. Meestal uh, veranderde ze in haar stijl dan en, en had hem andere kleurjes aan of weet ik veel wat. Dus dat was, dat was meestal vrij afgeleind dat je kon zeggen van, oké, okay, we zitten nu daar, we zitten nu daar. Bij Sign of the Times is dat helemaal iets anders. Um, Sign of the Times is eigenlijk een... een, een en, hoe moet ik het zeggen? Een minder kleurrijke periode, niet qua muziek, maar qua stijl. Poh, u, u, u, of is nou, dat ook niet goed? Wat ik zeg. Het is, uh, uh, het is, het is een, een heel, een, ik denk dat het voor een, een heel persoonlijke, moeilijke periode was ook, denk ik. J jouw favoriete periode van Prins? Same Time, is denk ik, denk ik wel mijn, mijn favoriete plaat. Ja. Ah, voilà, kijk. Maar die, is, die, die is ook fantastisch goed. Maar goed, we gaan even uitleggen hoe komt <laughs> kom het eigenlijk dat we die plaat uiteindelijk hebben gekregen zoals die is. Wel, um, we moeten eigenlijk een, een aantal maanden terug. Um, Sign of the Times is eigenlijk een, een, een samenvoegsel van, van drie projecten die Prince in die tijd heeft gedaan. Mm -hmm. Er was eerst de Dream Factory. Mm -hmm. En de Dream Factory was eigenlijk de opvolger van Parade. En dat ging eigenlijk ook een, een Prince and the Revolution-plaat te worden. Um, daar was hij al mee bezig van in maart 86. Dus je moet weten, ja, de, de revolution is eigenlijk uiteengegaan in, in, in oktober pas. Dus er zijn nog uh, heel veel nummers opgenomen uh, in die periode met de revolution. Um, we hebben uh, toen vorige keer nog een, uh, een opname laten horen van de, de, de eerste dag dat hij zijn, uh, zijn nieuwe console had, uh, waar hij toen thuis mee kon opnemen. Ja. Nu... Um, dat was niet echt het allereerste nummer, want daarvoor had hij zelf nog een nummer alleen opgenomen. Mm -hmm. En dat is uh, The Ballad of Dorothy Parker. En er zit nog een heel grappig uh, verhaal aan uh, van Susan Rogers, dus de sound engineer die mee samenwerkte. En um, we moeten anders eens even uh, luisteren uh, wat ze te vertellen heeft. We were installing a new console in his home studio, a custom-made console, and Paisley Park was being built, but it wasn't finished yet. So the fellow who designed this console, whose name was Frank DiMidio, Frank came in from Los Angeles, and he's hooking it all up, and Prince couldn't take it anymore. He was just dying to record, and he told me to send Frank home. He says, "If it's just it, just send him home. I, I got to work. So we put Frank on a plane, and we sent him home. And Prince came downstairs and said the magic words, fresh tape, and put up fresh tape. And we started recording this song. And as soon as I heard it, I realized, oh, my God. God, because there was no high end. There was low-pass filters on everything is what it sounded like. The drums, everything he played There was, and I'm thinking, oh, please stop so I can get out the voltmeter and see what's going on with this console. But he wouldn't stop, and he just kept going and going and going and going. Isn't he noticing that there's something weird with this? We finally mix the song. It's like a day later. And then uh, he gets up, and he's all happy because he got the song done, and then he goes, that was great, you know, good. And then he goes, This console's nice. It's kind of dull, isn't it? <laughs> and then he goes upstairs, and he's happy. Dorothy was a waitress On the promenade She worked a night shift water blonde, tall and fine She got a lot of chips Well, earlier uh, I've been talking stuff A violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker whip than mine. Dorothy was fast. Well, I ordered. Yeah, let me get a fruit cocktail. I ain't too hungry. Dorothy laughs. She's that sound like a real man to me. You kinda cute. You wanna take bad bath? Do you want it? Do you want it? Oh, I said, cool. I'm leaving my pet on. Cause I'm kinda going with someone. She said, okay. sound like a real man to me. Mind if I turn on the radio? Oh, my favorite song, she said. You. Right then and there I knew I was through oh, the oh, pants were wet, they came up, But she didn't see the movie She hadn't read the book first Instead, she pretended she was blind It made me laugh I felt much better So I went back to the final room Let me tell you what I did I took another bubble back, my pants on All the fighting stopped. Next time I'll do it sooner De Ballad of, oh of Dorothy Parker en mm -hmm. Dream Factory. Ja. Mag ik daarover zeggen? Um, voor de rest moet jij de uitleg doen vanavond. <laughs> Wat wil jij erover zeggen? Dan, ja? Dat dat wel een, een zeer funky periode is. Uh, ja, uh, dat is een periode waarin hij eigenlijk alles doet. Hè. Het is een heel andere stijl dan uh, Purple Rain uh, ja, uh, ja, ja, en eh, controversie. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Eh, is het hij wel. is wel duidelijk ont, ja, in, een, in een bepaalde richting aan het, uh, aan het gaan. Ja. En het heeft ook wel te maken heeft misschien ook met, de, met de, goh, misschien betere apparatuur en misschien het betere. Uh, uh, om meer, uh, ja, be beter omringd te zijn met de mensen die, aan hem, die aan hem sneller kunnen helpen. Met, met mm -hmm. wat, want, want in deze periode is het echt aan een, aan een, aan een ongelooflijk hoog tempo dat hij dat creëert. Dat die de nummers ja, vloeien gewoon uit hem, alsof dat niks is. Um, dat is. Daarom ook dus dat uh, dit project, de Dream Factory... Um, dat zou een plaat geweest waar dat, uh, 18 nummers hadden uh, opgestaan, zonder dus uh, waarschijnlijk ook een dubbele, zou ik dan denken. Um, er zijn 8 nummers die dan uiteindelijk op uh, Sign of the Times zouden komen, dat is uh, Dorothy Parker, dat we gehoord hebben. Um, it's Strange Relationship, Slow Love, Starfish and Coffee... Sign of the Times, I could never take the place of your man and the cross. Dat zouden dus nummers geweest zijn die hij dan samen met The Revolution heeft gemaakt. Mm -hmm. Revolution, moeten verstaan eigenlijk Wendy en Lisa, mm -hmm. die daar uh, heel veel uh, input uh, in hadden. En als ik het goed begrepen heb, zouden eigenlijk die nummers, zoals ze dan uiteindelijk op uh, Sign of the Times zijn terechtgekomen, dan ook nog herwerkt zijn geweest. Eigenlijk okay. om de invloed van The Revolution een beetje te temperen. Ja. Ah, oké, okay. oké. Okay. Um, ja, het project is gestopt omdat uh, de revolution uh, uit elkaar is, uh, is gevallen. Dus uh, daar was, uh, <laughs> er was dus geen, geen draagvlak meer om, om dat te doen. Um, dus eigenlijk was hij van plan om, om heel het hele project gewoon in de vuilbak te kieperen. En begint hij eigenlijk aan, aan een heel ander project uh, dat dan niet op zijn naam zou komen. Hij zou dan een, een alter ego aannemen uh, genaamd Kameel. <laughs> Jawel, Camille. Camille dus. Camille dus. voor de vrienden. <laughs> uh, Grappig. Ik weet niet Kameel. wel. Ik weet niet wel. Pri Prins doet in Basel geweest of zo. Maar ja, whatever. Camille uh, dus. Uh, en dat had geen. C-A-M-I-L-L-E. En dat had geen. Dat, dat zou uitge uitgekomen zijn, want, want er bestaan zelfs uh, tes testpersingen van en zo. Dus dat ging eigenlijk. Dat is voorgesteld geweest door Warner en al. Dus, uh, en dat was eigenlijk uh, Prins met mijn, mijn, mijn verhoogd stemmetje dus hij had, uh, hij had een effect op zijn stem. Yeah. En, daarmee, en daarmee kon hij dus uh, doen alsof hij <laughs> iemand anders was. Uh, ja, um, de nummers die daarop stonden op die plaat... Um, dat is uh, Rebirth of the Flesh, Housequake, Strange Relationship, Fill You Up, Chocodillica, Good Love, and, uh, If I Was Your Girlfriend, and Rockhart in a Funky Place... Um, alle nummers zijn uiteindelijk wel uh, uitgekomen onder een of ander uh, andere project. Uh, maar Housequake, Strange Relationship, um, If I Was Your Girlfriend, die zijn dan wel op uh, uh, Sign of the Times uh, terechtgekomen. Mm -hmm. um, ik stel voor dat we naar Delica gaan luisteren. Ook nog een grappig verhaal... Um, <laughs> Prins zou Prins niet zijn. Uh, we moesten er grappig vooral aan vasthangen uh, op een of andere manier. Jesse Johnson is ja. de, de gitarist van The Time. Mm -hmm. The Time was toen uiteengevallen, mm -hmm. want ja, nou Purple Rain enzovoort, uh, weet ik veel wat allemaal. Die mannen die mochten zelfs ook niet meer de naam The Time gebruiken, denk ik, als ik het goed herinner. Omdat Prins weet dat van nee, nee. Dat is van mij, en jullie mij. gaan nu ja, niet meer voilà. verder. Dus een Jesse die zegt van, ah oh, cool, ik ga een solo plaat opnemen. En die solo -plaat heet Sjakadilka. <lacht> Voel hem komen. Oh my. Voelde hem komen. Een klein beetje, toch? Ja. Dus, uh, Prins die, die hoort van, ah oh ja, eh, mm -hmm. En die zal, ik dacht, wauw, le leuke naam. Maar <lacht> er is geen nummer dat Sjakadilka heet. Dus hij zegt, oei, is dat is nou wel een beetje mijn Jesse, je hebt die plaat zo genoemd, maar je hebt geen titelnummer. Of dat hem nu het cassetje gestuurd heeft of niet, dat weten we niet. Hij zou het doorgestuurd hebben naar de Jesse om te zeggen van kijk, hè, als je wilt. Jesse zou gezegd hebben: "Na, nou, I'm good, merci." <laughs> I'm dus waar, heb je prins Ethan? Prins Ethan op uh, op de lokale uh, radio in, uh, <laughs> in, in in Minneapolis. Ik ben even de, de naam kwijt van van van van het station. Het uh, is uh, ja, KMOJ is, uh, is het, uh, het, het radiostation. En die heeft daar het, het nummer Chakadelijke laten horen. <laughs> Een paar weken voordat het plaat van Jesse Johnson is Echt, Dat is... Oh, oh, <laughs> om dus maar te zeggen van... Fuck you. Ja, ik doe het niet. mopp ik, ho ik mo moppetje altijd yeah. wel mee met de prins. En altijd. alsof dat hij dan de titel zou gestolen hebben van... Ik heb eigenlijk nog iets over die If I Was Your Girlfriend. Uh, dat, dat is gecoverd door TLC. Uh -huh. Dat is, ja... Dat is <laughs> in een tijd was dat nummer dat ik dan van TLC kende uh -oh. kennen. En daardoor wist ik ah, San Prins. En ben ik dat dan... Uh -huh. ja. Ik denk dat dat nog uh, verder in de uitzending ook nog uh, okay, gedraaid gehoord We gaan nu luisteren naar Chocodalica. <truh> Tired. And the reason is Camille Meal Shockadelica The girl must be a witch She got your mind, body and soul, yes Shockadelica You need a second opinion She never wears a stitch So you can't take her home She got you tied with a golden rope. She won't let you play again She'll let you up on oh, nasty ride oh, in a shockadella car. She'll make you baby girl. Shockadella car. We got you in a trance. Cause when this woman said dance, you dance. Shock Which? Rock and roll cafe exp lava my babe you ever had a crystal ball expert lover my babe you ever had a crystal ball Ooh, expert lover my babe you ever had a crystal ball Expert lover, my babe. You ever had crystal ball? Ooh -oh. Explore around us and hate advances on the right. shockadelica. Mm -hmm. En dan uh, achtergevolgd met de uh, crystal ball. De crystal ball. Tell me more about it. De crystal ball. Dat is dan eigenlijk het uh, derde project waar we het dan over moeten hebben, even om te weten waar dat de Sign of the Times vandaan komt. Want uh, nu dat uh, de Dream Factory in de vuilbak lag, had hem toch zoiets van mm, misschien was dat toch zo slecht nog niet. En is hem daar die nummers terug van beginnen... beginnen op een ander plaats zetten. Je hebt een vraag naar nou, ja, ik zie het. Dus in Sign of the Times mm -hmm. heeft hij verschillende projectjes. Sign of the Times bestond nu nog niet. Hè? Dus er waren eigenlijk drie. Eerst had hij, eerst had hij dan de uh, Dream Factory met de Revolution. Dat is dan afgesprongen omdat de Revolution was gestopt. Ja. Uh, of ontbonden. Uh, dan begon hem het Cameel-project. Uh, uh, dat had hem dan eigenlijk ook gewoon gestopt omdat hij een brief van, nou ik weet het toch maar niet. Trouwens, die Camille gaat misschien nog uitgebracht worden door Jack White op zijn Third Man, uh, uh, Records label. is er mee bezig, blijkbaar. Jack White. Oh? Ja, even tussen, <laughs> even tussen de soep en okay, de periode. Oké, dan uh, dat, dat perspectieven om zeker naar Jack White te gaan kijken, dan denk ik. niet. Uh, ja, maar ja, hij brengt gewoon de plaat uit. Hè, dus ik weet niet wat hem nummers... <laughs> dat hem nummer hij Camille? gaat spelen, niet? <laughs> ik denk okay, het niet, maar dan... Oké, okay, okay, okay, okay. goed. niet uit... Uh, en dan Crystal Ball is eigenlijk uh, het, terug het, het, het oppakken van, van, van, uh, van de Dream Factory, mm -hmm. uh, dan waarschijnlijk al herwerkt om dan de revolution er een beetje uit te filteren, zou zeg ik maar zeggen. Um, en daar gaat hij dan ook nog een aantal nummers uh, uh, bijzetten, dat dan uiteindelijk op een, op een compilatie komt van 22 nummers. Ja en dat gaat dan voorstellen bij Warner en zegt van kijk voilà, ik heb 22 nummers ik zou graag een triple LP uitbrengen dus drie schijfjes en Warner zegt van uh, is dat niet wat veel en Prince is er gebeten. ja dat snap ik ook. Hij heeft heel veel werk ingestoken en ja. dan zeggen die nee, we willen dat eigenlijk niet. Dus Warner zegt van, ja, maar gezien de economie en, en, en wat er tegenwoordig allemaal... Ja, uh, Speelt. Ja, uh, zien wij dat niet zitten om daar uh, het geld tegenaan te smijten, om daar uh, een driedubbele NLP uh, uit te brengen. Um, jij moet die downsizen Half naar, naar een, naar een dubbelaar. Dus... Prins is zich had gebeten, maar toch, zo van, ja, oké, okay, het zal dan wel. Dus er worden een heel hoop uh, nummers uh, overboord gegooid. Um, en zo komen we dus eigenlijk op de dubbelplaat die dan Sign of the Times wordt. Dus het mm -hmm. nummer Sign of the Times wordt dan ook ineens het titelnummer van, uh, van de plaat. En die komt dan uh, ook als uh, eerste single uit. Mm -hmm. En... Um, de single is uh, dan een uh, hoes, waar, waar iemand op staat die een groot hart vast zit in een, een, een roze kleedje. En op de achterkant staat diezelfde persoon met de, met de roze gitaar van, uh, van Prins, met het haar. En toen had hij mijn brilletje. Mm -hmm. En. <laughs> toen waren er waren er veel mensen die dachten is dat is aan is aan een prins of of of wie is dat eigenlijk? Of, of, of wie is dat eigenlijk? Dus we uh, moet uh, even luisteren naar eh naar het verhaal So, Prince's dad called me up. He said, "Cat, I'm going to ask you something." I said, "Sure, Mr. Nelson. Please, please tell me that je on the cover." I said, "Mr. Nelson, that's me." He said, "Thank God, cuz I thought my son lost his mind this time." At your door, I have been there since a quarter to four. You are a cat looking intense. I bite your leg in self defense. I want you, you want me. Oh, wow, well, happy we, we will be. <laughs> oh, uh, we hoorden dus uh, Cat Glover, <laughs> die uh, in het begin, uh, dus voor het, uh, het nummertje even, uh, moest uitleggen aan, aan Prins en de Paal dat, dat, dat, dat, dat, dat zij het was en die Prins. Dat zij op, uh, op de dingen stond en die Prins zijn binnen had geschoren. En dat zei, oh my, oh, thank God, <coughs> I thought he was losing his mind. <laughs> But he already ja. lost his mind a little ja. bit. Eh? Dus zij hey, hij he had kat, dus ja, hè, eh, uh, het nummer ging over, uh, over uh, hondjes en katjes. Dus, ah uh, oh. Ah. Yeah, ja, niet goed, niet Cat <laughs> <laughs> <laughs> uh, Glover die jammer genoeg ook al uh, in 2004 in september uh, stierf. Uh, er was een, een ongelooflijke uh, energie op het podium. Die, die, uh, die dansen als, uh, ja, als een bezetene. Dat was niet normaal. Uh, hij heeft die blijkbaar leren kennen in een discotheek. Hij uh, was een vriendin van een of ander playboy-model playboy dat Prins kende. Meer details dan met de oh, Voilà. En <laughs> de dus, uh, rest is geschiedenis. Ja, die, die, stond, uh, die had dan tegen, tegen Kat gezegd van, ja, wil jij met mij dansen? En, en en is zei, of course. Zij zei, zei, zei want ik zal jullie eens even van een dansvloer uh, dansen, dat moet. Uh, dus uh, voilà. En voor alle duidelijkheid, Prins was ook altijd een hele goede danser. Hè? Dat wordt gezegd, ja. Ah. <laughs> nee, nee, nee, dat is ook zo. Dat is, ook zo. <laughs> dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom met hem gestorven is uiteindelijk. Maar dat is nou weer niet anders, <laughs> vooral. Nee, nee, maar zijn heup hè, uiteindelijk. Ah, ja, uh, omdat hij zoveel medicatie ah, ja, nou, ja, heeft, hij is zoveel Ja, zeres, nee, Ja, ja. ja. Fentanil, dat is voor binnen een aantal jaren. Laat ons hopen dat we dit nog veel jaren kunnen ja, Ja, laat het ons hopen. In ieder geval, Sign of the Times, de plaat zelf, komt uit op 30 maart 1987. En ik heb even opgezocht wat er toen in de US en in België op nummer 1 stond. Play it. I want so much to give you this love in my heart that I feel. show on every night. Geweldig, en Starship. Na, ja, ja, nadat ging je niet op bal. Dus. Oh, met oh, mijn, mijn zussen. Oh, dat was zalig. We zalig een tijd. Ja, We hoorden ja. <laughs> well, Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. En dan ja, Mel en Kim met Respectable... Waarvan ook al één is overleden. Hè? Ja, ja, ja. De gezusters, Mel en Kim. Ook uh, stok, wat en Waterman zeker? Ja, waarschijnlijk. Ja, zeker. Sowieso. Die stonden dus op nummer één toen Sign of the Times <laughs> uitkwam. Dus wat vergelijkbaar eigenlijk. Hè? Oh, oh. <laughs> <laughs> ja. Maar die hadden wel heel veel, vooral Mel en Kim, Want die zijn toen nog, volgens mij, op de Diamond Awards geweest in oh, het Sportpaleis. De Diamond Awards. Echt waar. Come on. De Diamond Awards in het Sportpaleis. Dat vanaf 1 september de Avasdom zal heten. Ja, oh, oh. De afwas is dom. Oké, okay, goed. Oké, okay, we gaan verder met Prins. De plat de pl komt dus uit, eh, zoals gezegd, de 30 maart. Er komen een, uh, nog een, een aantal singles uit voort. Uh, If I Was Your Girlfriend, waar we het er juist al even over hadden. Fantastisch um, nummer. Trouwens. You Got the Look. Uh, een duet met uh, China Easton is het laatste nummer dat opgenomen is uh, voor op de plaat te zetten. zat ook in de laatste compilatie, dus van de Crystal Ball, is het nog heel snel opgenomen geweest, omdat ja, ik denk dat China Easton dan juist in de buurt was, of weet ik veel wat. Of dat hij zei, kom die dus af. Maar die heeft eigenlijk zuiver en alleen voor You Got The Look met Prince samengewerkt, Ja, China maar die heeft zo'n zo paar dingen gedaan. Ja, toch, hè? Die, die, uh, Later komen nog uh, in de Batman-periode. Ja. Heeft ze nog uh, The Arms of Orion uh, met hem gedaan En Prins heeft voor haar ook een, een aantal nummers geschreven: hè. Uh, Sugar Walls. Uh, maar gehoord dat wel, hè? Ja, die, die, maar, maar um, er, waren, er waren sound engineers die dan uh, hadden gezegd dat Prins heel graag met haar samenwerkt, omdat hij heel snel was. Die kwam binnen, dus er was van: uh, hier, is een, hier is een tekst. Voilà, Go en die... The... Leuk om eens samen te werken. Ja, dat was gewoon bam, bam, klaar. Straightforward, forward, ja, ja. ja. Dus blijkbaar hadden die wel een goede een mm. vibe, uh, die twee. Um, nog andere singles zijn... Uh, I Could Never Take The Place Of Your Man...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 niet Zegt me voorlopig niks. <laughs> Oké, okay, goed. Doe we dat. Ik die misschien moeten pakken. Maar bon. Ga dan maar Nu, nee. If I was your girlfriend is trouwens ook nog. Uh, uh, wordt verondersteld dat Prins zijn nummer had opgenomen. omdat hij jaloers was op de relatie die zijn vriendin Susanna had. met haar tweeling, dus Wendy. van The Revolution. Hè? Huh? Ja omdat die twee als tweelingen... twee Dat zijn tweelingen. Twee dus hij voelde aan, aan Suzanne dat er blijkbaar dingen waren die ze wel tegen haar zus zei, dat, dat ze niet dat tegen, tegen hem... He. En daarom was het van, ja, if I was your girlfriend, zou het dan wel allemaal tegen mij gezegd hebben. Bij deze? Look at the saw over here, ladies. Chocolate. Sometime. Well, then can we just hang out? I mean. a I'm you You got the look van Prins. china Eastern. Ah ja, voilà, kijk eens aan. Uh, ik juist vertellen dat je naar Parijs is geweest. Ja, ja, ja. ja. Oh, de, ja. Clip, de clip voor You got the look is in Parijs opgenomen. Echt? Ja. Graaf. Dan de china Eastern denk ik, in een DS-cabrio over de Champs-Élysées scheuren. Oh. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Wat had ook ja. te maken met het decor van, uh, van Sign of the Times? Als je op de plaat kijkt, um, de, de foto is genomen door uh, Jeff Katz. En uh, dat is eigenlijk een, een backdrop van een, uh, van een lokaal uh, toneelgezelschap. Mm -hmm. Ik denk dat die toen uh, uh, Streetcar Named Desire uh, aan, het, uh, aan het spelen waren. En dat was zo een, een, ja, een, een, een afbeelding van, van ja, de rosse buurt eigenlijk. Ja. En uh, toen ze dan uh, aan het voorbereiden waren om uh, op tournee te vertrekken, is dan, uh, uh, ik denk dat Roy Bennett is, uh, de, uh, de engineer van, uh, van Princeton, die heeft dan eigenlijk alles nagebouwd met neon en, en alle mogelijke... Uh, en er gaat dan ook zo uh, de Moulin Rouge en weet ik veel van allemaal. Dus het zit een klein stukje in Parijs wel gesitueerd, uh, heel, heel uh, de situatie. Graaf. Ja. ja. Dus, en China uh, Isse, die komt nog wel eens terug. In Prins en uh, Muzikal. Uh, uh, ja, in, als ze biedt nog ergens. Ja, want nu nummer niet ruim, maar ik zal het wel even zeggen uh, wanneer het terug al neu is. Dus nu situeren we <tus> ons nog altijd in 1987. Nog steeds, nog steeds. Um, de plaat is klaar. Uh, en ja, um, er moet getoerd worden natuurlijk. Hè, want uh, dat is natuurlijk de manier waarop mm -hmm. dat. De platen destijds werden gepromoot en um, er moet dus een volledige nieuwe band uh, worden opgestart, want ja, de revolution... Uh, was er niet meer? Is niet meer, was ze niet meer. Dus één overlevende, dat is Dr. Fink, die is mogen blijven op, uh, op keyboards, uh, we hadden het er juist al over Cats, die, uh, die dan uh, kwam dansen. Uh, er zijn ook nog twee andere gasten, uh, al van de, van de uitgebreide Revolution, van de laatste tournee van Parade. Dat zijn uh, um, uh, Greg Brooks en uh, de nader zijn de ik even kwijt, maar dan kom ik niet wel op. Mico um, Weaver, uh, die speelde ook al op gitaar op uh, de Parade Tour. Uh, Levi Caesar Jr. die uh, speelt bass. Want dat is een bassist van Sheila E. Die dan eigenlijk op drums komt. Mm -hmm. Waar we eigenlijk voor, voor verwacht hadden dat, <laughs> dat hem de, de revolution uh, had uh, uh, laten uh, ontbinden. Dus, uh, uh, en dan hebben we nog uh, Bonnie Boye. Die speelt dan uh, ook uh, keyboard. En die is dan zo de, de, de, de power soul uh, zangstem. Mm -hmm. Die dan af en toe... Uh, alles, alles bij je kermt <lacht> als er op paal moest komen. Uh, en dat was eigenlijk zo'n beetje de band. Dus, ja, en moest dan, de plaat was opgenomen, dus ja, die moesten gewoon allemaal die nummers leren. Uh, dan in de warehouse moest dat dan allemaal nog gebeuren. Om te roptoren eigenlijk, ja. Ja, want uh, uh, Paisley Park was nog, nog niet klaar, dus ze konden ze nog niet repeteren daar. Dus dan moesten ze de, en Maar dan je was wel al bezig met Paisley Park, of nog niet? Ja, ja, die waren al vol een bak aan on't, uh, ontbouwen toen op die momenten. Ja, ja, ja. Um, dus dan hebben ze de, heel die, uh, die voorbereiding uh, in de uh, warehouse gedaan en dan hebben ze nog een uh, try-out in uh, First Avenue gespeeld. Mm -hmm. En dan zijn ze vertrokken op uh, Europese tournee. Want Sign of the Times heeft alleen maar in Europa getoerd. En jij hebt die dan de eerste keer gezien? In Antwerpen, in het Sportpaleis, is hij dan langsgekomen op 29 juni 1987. Is dat die foto dat ik u vorig jaar heb doorgestuurd? Um... Ja. ja, uh, ja hoe is zijn naam nu al? Uh, Guy Knaps. Was het geknapt? Volgens mij wel. Die ja, foto ten toestelling van de tijdlozen. Uh, dus dat ja. is inderdaad van de Sign of the Times uh, tour, zeg ik, als zijn kleren en als zijn haar. Uh, dat was geel, hè? Niet? Zalem. Zalm. Peach. <laughs> stond op de ticketten, hè. Wear something peach or black. Stond erop. Echt? Ja, ja, ja. En had je dat... Ja, je had zwart dan waarschijnlijk. De Nief, <laughs> de nief was er niet bij. Allee. Want de Nief had een slecht rapport. Ai. Bon, dan gaan we nu verder. <laughs> <laughs> uh, ja, ja is, is echt waar. Is echt waar. Bon, uh, dus de tournee komt, <laughs> komt, <in, laughs> kom, komt in Europa. Uh, er zijn uh, heel goede opnames nu uh, uitgekomen met de Super Deluxe. Trouwens, het openingsnummer, Sign of the Times, komt van die Super Deluxe en is mm -hmm. opgenomen in Utrecht. Um, in het uh, Galgenmaart, uh, daar denk ik. Um, dus ja, uh, van Antwerpen heb ik jammer genoeg geen opnames. Maar um, er is een Sign of the Times film gemaakt. Een concertfilm. Uh -huh. En dat is uh, materiaal dat hem heeft opgenomen in Ahoy. Dat zou dan uh, 26, 27 en 28 juni geweest zijn. En dus die 29 juni in Antwerpen in het Sportpaleis. En dat is dan gecompileerd. En daar heeft hij dan de film van gemaakt. Maar die was eigenlijk niet goed genoeg naar zijn goesting. En Paisley Park was toen wel al open, want dat is opengegaan op de 11e september in 1987. Uh, en hij had hem de volledige soundstage voordat hij alles kon, kon doen. Dus hij hem daar heel het, het, uh, het podium van, uh, van Sign of the Times laten, laten opzetten. door een paar honderd man laten naartoe komen voor, uh, voor wat publiek te hebben. En er zijn dus heel veel... Um, ja... Shots ook nog uh, genomen of, of opgenomen uh, op, uh, op Paisley Park zelf? Volgens mij hebben ze daar op 8 jaar, uh, gespeeld. Uh, hebben ze dat op Canvas uh, hebben ze Sign of the Times. die, die film. ja. is al ja, ja. bij ons nog opgenomen, dus we moeten er eens nog kijken. Goeie films, hè? Oh, ja, de muziek is goed. Ik, ik, ik heb nog een awkward, stuk dat jij mij hebt doorgestuurd, dat we ook nog eens samen moeten bekijken. Ja, oké. Wel. Dus. in ieder geval staan keigoeie dingen op en het volgende nummer staat er trouwens ook op Dat was de cross. Zal wel zijn. Graafnummer eigenlijk. Mm -hmm. Ja, Religieuze. <laughs> ja, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. En zeker vandaag, hè. de paus is overleden. Ah ja, ja dat is speciaal voor de paas. 88 jaar. Mm. Oké. Okay. Oh, cool, want we komen nu in het jaar 88. Ah, 1988, kijk eens aan. Allee, eigenlijk nog niet, denk ik. Nee, nog, nee, ju nee, nog nee, juist nee, nee, even gezien. Nee, nog een tijd. paar nummers zouden we moeten doen. Ja, ja, ja. ja Nu komen we wel aan iets uh, heel speciaal. De ja. Black Album. niet waar nieuwe artiesten de Black Album gemaakt? Nee, nee, sorry, sorry. Ja, maar dan is zeggen over print. Uh, Spinal Tap, uh, Metallica, uh, The Beatles hebben de White Album gehad. Dus er waren wel wat kleurtjes uh, in de mm -hmm. tijd. <kly> Uh, spinal de, Tap. <laughs> spinal Tap, ja. <laughs> Niet of wat? Eh? Jawel, ongelooflijk dat je Spinal, spinal Tap... Spinal Tap in een volledig zwarte plaat gemaakt. Hè? Smell the Glove is volledig zwart. Oké, okay. dat is uh, voor in ons Rock and Roll Café. Oh, goede film, ja, moeten zien. Okay. Fantastisch. Okay, Goed. Okay. Goed. Cool. <laughs> we wijken we af. Uh, dus, um, <laughs> The Black Album. Um, is tot vandaag, denk ik, de meest uh, geboetlegde plaat ooit. Ja. Ook omdat uh, meneer Prins het uh, in zijn staar kreeg om eigenlijk, uh, ik denk, een paar dagen voordat die plaat moest uitkomen, dat hij zei van, nee, kan toch niet doen. Platen lagen al overal verdeeld in distributiecentra over heel de wereld. En dan zegt hij van, nee, ik kan het toch niet doen. Uh, ik, uh, ik denk dat het dat niet, zo, niet zo goed is om die plaat uit te brengen. Uh, er gaan verschillende theorieën over waarom dat hij dat uh, heeft teruggetrokken. Uh, Sommigen uh, denken dat het komt omdat de plaat al was uitgelekt voordat ze uitkwam. Dat er eigenlijk al, al bootlegs ja. bestonden ja, ja, ja. van de plaat voor, de pla uh, voor ja. dat ding. Dus een andere theorie, dat. Nu moet ik goed luisteren, hè, want dit is echt wel oké. Okay, um, <laughs> op een bepaalde. Uh, ze noemen het Blue Tuesday, waarom weet ik niet, maar dat wordt blijkbaar uh, zo genoemd. Uh, is uh, Ingrid Chavez tegengekomen. En Ingrid Chavez gaan we later nog, uh, nog tegenkomen. Mm -hmm. De nacht dat hij die tegenkwam, um, is hij daarmee uh, in Paisley Park uh, naar die plaat aan het luisteren geweest. En. Sommigen beweren dat dat toen onder invloed was van ecstasy. Mm -hmm. had hem had hem gekregen, zogezegd, van Cat Glover, die dat dan op haar beurt was had gekregen van Anthony Kiddis. Het zijn theorieën, hè? Je, moet, je moet er niet gewoon meegaan. <laughs> Anthony de ineens in het verhaal van Prins. Ja, oké, okay. okay. voilà. het moest gebeuren, het, het kon niet langer blijven duren. En uiteindelijk is dan uh, bij hem het idee naar boven gekomen van stel dat ik sterf nu dat had een Black Album het laatste zijn dat ik hem uitgebracht En dat is eigenlijk een heel negatieve, uh, plot. Ja, ja agressief eigenlijk ook wel. Um, want de plat is eigenlijk een beetje een reactie op alles wat ervoor is gebeurd. de Revolution die wegvalt, mm -hmm. Susanna die wegvalt, um, dan uh, Warner die, uh, die zijn plat niet wou uitbrengen, dat like mm hij -hmm, die wou hebben... Mm -hmm. um, Daarom staan er op die, op die plat ook heel, heel negatieve dingen. Um, we gaan Subit een luisteren naar Dead on It. Dat is eigenlijk een beetje een, een afluiting naar, naar alles wat hip-hop is. Dat op die moment heel hard aan het opkomen was. En die mm -hmm. is van: Ja, maar ja, hé hey, Prinske, uh, Subit is, is hip-hop en dan uh, is het gedaan met u. En hij had zoiets van: Ja, oké, God had dat wel horen in dat nummer. Dat hij denkt van: Ja, die gasten die zijn toondoof. Die kunnen eigenlijk, die, die weten niet wat een melodie is. Die kunnen geen bas spelen. Allee, ja, het zijn allemaal, ja. We zijn 87. Zeg maar, ja. een vraag. Uh, want hij zegt, ik breng die plaat niet uit. En mm -hmm. wat zei de platenfirma dan? Uh, die worden niet blij mee, natuurlijk. Ah, nee, ja. nee, nee, die waren er niet echt blij mee. Maar ja, hij had dan blijkbaar toch het laatste woord om te zeggen van ja, ik, uh, ik breng die plaat gewoon niet uit. Want uiteindelijk hangt dat toch af van een platenfirma en hij zegt, als ik je dat toch kan uitbrengen. Ja, maar ja, het is wel prins, hè? Oké. Okay. <laughs> ja, daar gaan we het nog later nog eens over hebben. Ja, ja. oké. Okay, well, we weten ook allemaal hoe dat, hoe dat geëindigd is of, of waar het allemaal naartoe gaat mm -hmm. met Warner en, en Prince. Um, dus die plat die komt niet uit. Um, er zijn wel hier en daar dus, uh, ja, um, exemplaren die niet vernietigd zijn geweest, die zijn blijven liggen, die dan ook. Uh, ik denk, een paar jaar terug was er, was er nog een, een, een, een ex-Warner-executive die op zolder nog een doos Black Album heeft gevonden. <laughs> <laughs> en die dan op Discogs voor, voor, voor echt bedrogen zijn verkocht. Uh, dat wilde niet weten. Dat was, ik denk dat 25.000 dollar het stuk was. Of echt? Ja ja ja, ja, ja, ja. ja Ik heb, ik heb niet meegeboden trouwens. Dat is, dat is en jij die niet? Ik heb die wel. Maar niet, niet officieel officieel. Nee, ik, heb, okay. ik heb, denk ik, drie, viertal bootlegs van, van de plaat. Mm -hmm. Ik denk, um, in de tijd met, met, met mijn maat, met de Johan, hadden wij ook nog uh, een Black Album gekocht. En als ik me dat goed herinner, was dat een, een groep. En die hadden heel die plaat nagespeeld. Dus dat was zelfs niet Prins. Dat was gewoon, dat was gewoon een Black Album, die nummers. Maar dan nagespeeld... door een bandje. ja, ja. Oh, my Oeh. Ja, zover ging dat dus. En uh, om dan zijn eigen te excuseren dat hem, het, dat hem die plaat niet had uitgebracht, is dan uh, bij de volgende plaat, uh, Alphabet Street, was dan, was dan de eerste single. En dan is hij zo heel kort op, op, op het scherm even gekomen van Don't buy the black album, I'm sorry. Dat stond zo even in, uh, in het beeld van, uh, van de video. Om hem te excuseren dat uh, die plaat dus uh, niet had uitgebracht. Uh, we gaan luisteren naar Dead On It. Daarachter komt Bob George, dat is een diss-track naar uh, Bob. Bob is Bob Cavallo, dat is een, uh, zijn de manager destijds. En dan uh, George is uh, George Nelson, dat blijkbaar uh, een, een of andere uh, muziekcriticus is, die had hem in de tijd uh, heel veel uh, negatieve of slechte kritieken had gegeven. Ook over of de Times trouwens, dat dat dan, al, ja, toch altijd wordt omzien als een van zijn betere platen. Um, Bob George is uh, opgenomen tijdens uh, de Love Sexy tour en is ook het enige uh, nummer van uh, de Black Album dat ooit live is gespeeld. Mm -hmm. Dus er zijn nog wel stukken van super funky Kelly Freddy Sexy ertussen, maar dat kunnen we dan niet echt als een volledig nummer. Ja. Uh, dus Bob George. Dus ik zou zeggen dat ons eens luisteren. Hoor. Same. motherfucker with the hard voice. Who do I look like, baby? Don't you know I'm you now? You're fucking right. I gotta run. You think I don't? You're what's this? Oh, you quiet now. Voilà, dat was dus That On en Bob George. Um, Bob. Dus uh, zijn, uh, zijn uh, uh, negatieve... Allez, zijn commentaar over Bob en George eigenlijk. Eh? <laughs> ja. ja. <laughs> de, het, manage het management wel, hè? En, en, en, de, en de pers uh, werden eigenlijk op die manier een beetje uh, ja, aangeklaagd. Ja. Bij een ze, uh, mm -hmm. hem allemaal hadden. Tussen aanhalingstekens is aangedaan. aangedaan. <laughs> dus het was eigenlijk een, een, een soort van jouw ja, reactieplaats uh, tegen alles wat hem de laatste tijd een beetje had, had meegemaakt. Is het is trouwens ook de periode uh, waarin dat de Susan Rogers, we hebben die een paar keren uh, in, mm -hmm. in de, de uitzending laten horen. Um, dus uh, ja, de, de sound engineer waar hem heel veel mee, mee samenwerkt. Dat is ook de periode dat hij het eigenlijk is uh, afgestapt. Dat hij zei van oké. Okay, uh, ik denk niet dat ik hier wil, wil bijzien, want blijkbaar werd ook al dat negatieve en, en al die agressieve een beetje uitgewerkt op de mensen die uh, wat daarmee samenwerkte. Dus uh, er zijn er wel een hoop gesneuveld uh, in die periode. Plus, um, nu dat Paisley Park uh, er is, had hij eigenlijk geen uh, behoefte meer om iemand die constant met hem daar uh, mm -hmm. moesten uh, aan werken. Mm -hmm. Hij had nu dus eigenlijk gewoon uh, sound engineers die hij gewoon kon roteren. Ja. Dus als hij zei van ik wil 24 uur uh, spelen of opnemen of wat dan ook, dan gingen die gewoon om de 8 uur gingen die gewoon slapen. Dus je had op 3, denk ik dan en dan was dat gewoon van oké okay, ja. afwisselend ja, ja. ja. dus die, die stond er gewoon in shiften die man en om nice. te zeggen van Straf. ja, ja. wij is de man toen ah oh, deze en deze oh met kieten doorgaan oh ja hij is dat al toen oké okay, goed zeg tot maar nee yo Oeh. <laughs> voila special ja speciale man prins Oh, dat is maar dat is, <laughs> dat is een mooie statement hè <laughs> Aangezien dat alles zeer negatief en zwart en uh, wat dan nog allemaal uh, op die moment uh, was, uh, is het dan ook niet meer dan normaal dat er dan een, uh, een reactie komt van, vanuit de man zelf die dan het, uh, het licht uh, wil zien en mm -hmm. dan uh, ineens uh, ja, super religieus begint, begint uh, te prediken bekant. En het eerste nummer dat hij daarna opneemt is uh, Positivity. positivity. Vooral in onze studio vandaag. <laughs> Inderdaad. Paarse positivity. Mm, oh ja, ah, purple positivity. Voilà, voilà, voilà. Oh, dat klinkt nog wel. Ela. Ja, Vertel vooral verder. Goed. Positiviteit. Dus uh, meneer Prins uh, wil alles omdraaien, wil het van het uh, negatieve afvult naar het positieve. En daardoor uh, komen we dan in de volgende plaat terecht, want dit is het eigenlijk ook het laatste nummer van uh, de plaat Love Sexy. Mm -hmm. En Love Sexy, uh, dat, is, uh, <laughs> dat is een plaat waarop dat prins uh, uh, helemaal naakt. Weliswaar met zijn, zijn benen omhoog om uh, de, kro de kroonjuwelen niet echt uh, te laten zien. Hij zit op een bloem. Mm -hmm. En dus, daarnaast is er nog een bloem waar de stamper nogal. Mm -hmm. Op, Lijkt op iets. Op echt. de juiste plaats gepositioneerd is, <laughs> zullen we maar zeggen. En dat heeft uh, ja, enorm veel problemen. De, de hoes was trouwens gemaakt door Jean-Baptiste Mondino. Mm -hmm. Nu wel bekend, waarschijnlijk. Ik ken hem ook niet ja, dat nee, nee, nee, nee. Hij um, was, was vooral een, een, een, een heel, in die tijd blijkbaar heel, heel gekend uh, voor zijn video's. Want hij heeft ook de video voor I Wish You Haven gemaakt, denk ik. Ah, oké. Okay. Um, maar in ieder geval, uh, ja, de plaats, die uh, vooral in Amerika, kan zomaar niet in de rekken worden geplaatst. want ah, ja, nee, ja. Uh, een blote vent die daar een beetje op een bloem komt zitten. En dat, is dat dan uh... nog, uh, nee, dat gaat in de 88 of zo geweest zijn. Was 88, de... ja. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja, Was 10 uh, mei. Was, uh, We kunnen misschien eens luisteren naar de nummer 1 uh, platen van de US en België. Maria ja, Estefan, uh, anything for you, and uh, Eddie Grant. Hope, give me, give me, me hope, hope, Johanna. Ja, ja, ja. Voor, de, ja, voor ja. de apartheid in ja, de ja, ja, Afrika. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Klopt, klopt. Ja, dat is zo een, een, een, een leuk nummer, maar eigenlijk... Mm. <laughs> ja, ja. Ja, maar ja. Met leuke nummers kunnen soms ook heel ambetante onderwerpen bespreekbaar maken. Ja, ja. voilà, ja. bespreekbaar maken. Ja. Dus dat waren onze nummer één dat in waren... <laughs> uh, uh, Dingen, dus Gloria Estefan was in de US en uh, Eddie Grant was in België. Ah, ik dacht dat dat bij was. Oh ja, maar ja, kijk. Voilà, voilà. graaf. De nummer, de nummer één op die moment. Uh, het grappige is wel dat er, uh, in, ik denk dat het in, in Australië was, hadden ze een, uh, een verpakking gemaakt met de plaat en dan daar een soort van een zwarte slip of zoiets over gehangen. Dat je dus eigenlijk zo de, de onderkant van hem niet kon zien, maar dat je zo. Allee, ja, dat was dan zo van die Love Sexy. Van die, van die Love sexy oh plaat. God, er zijn ook blijkbaar um, regio's waar, waar er een, een soort van broek was opgetekend. Oh, <laughs> dat, er, dat er zo gezegd een broek aan had. Maar ja, nu zijn er nog landen waar dat niet zo mogen zijn. Ja, ja, ja. Om maar te zeggen dat dat ook de. De verkoop van de plat uh, niet te Downsize, goede kwam, uh, ja natuurlijk ja, natuurlijk. Ja, ja. Mensen, mensen moesten er naar vragen, want het lag meestal onder, de, <laughs> onder de toon. Is het is wel je. een prachtig, ik vind dat wel een graven hoes. Doe het maar hè, in die tijd? Ja, maar ja, tuurlijk. Heel gedurfd, maar doe he, je het toch maar gedaan. Tuurlijk, hè, absoluut. Ja. Graaf. Hij ziet er ook wel heel blank uit op die plat. Ja, natuurlijk. ja. Ja, het moest allemaal wit zijn, want het was positief natuurlijk. We komen van, we komen van een Black Album, Oeh. dus we moesten, we, moesten niet, we moesten heel wit en, en, en weet ik veel wat allemaal zijn. Uh, voilà. Het is ook de eerste plaat die dus uh, opgenomen is in Paisley Park, mm -hmm. die, uh, die uitgekomen is. Um, zijn er dan nog dingen die we moeten weten? Uh, ja, de singles. Uh, we hadden Alphabet Streets, we hebben Glam Slam, we hebben uh, I wish you heaven, dat zijn volgens mij de drie, de drie singles. Ja. Dat zijn de singles die van, van die plaat gekomen zijn. Er is ook één nummer, um, When Two Are In Love, dat is ook mee overgenomen van een black album. Mm -hmm. Dus er is toch één... één uh, Eén nummertje mocht dan toch niet. Eén nummer is, uh, is uh, overgebleven van, van, van al het negatieve. Het is trouwens ook totaal geen negatief nummer. Hè? Het is gewoon over twee mensen die elkaar graag zien. Dus zo negatief kan dat niet zijn, hè? Um, Voila, ik stel voor dat we eens naar, naar twee van de singles gaan luisteren. day. <laughs> I wish you heaven van Prins. <laughs> Speciaal voor de paas. Oeh. oeh. <laughs> Sorry. Don't go there. No. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Ja, um, yeah, I wish you heaven van de plaat. Uh, love, love Sexy. Ja, ja, ja. Love Sexy, ja. Yeah. Yes. En natuurlijk, ja, nieuwe plaat is ook een nieuwe tour. Yes. De Love Sexy 88 tour. En die komt naar Antwerpen. En... En... De ze, spelen, dan ze, dan spelen, bij? Spelen, ze spelen eerst in Parijs en dan daarna komen ze, komen ze naar Antwerpen. Had was je dan er, een goed rapport? Yves? <laughs> ja, blijkbaar wel, want ik was erbij. Oh. Dus een derde keer dat hij naar, de, naar België kwam was ja, het voor, mij ook, 16. voor mij ook de goede keer. Dan word je 16 jaar. Of en ik ben er naartoe gegaan met, uh, met de Johan, met mijn maat, ja. en dan uh, ons zingen en ons maan is er ook mee geweest. Oh. ja. Dan werden we zo kei vroeg moeten, moeten staan wachten in, uh, in een rij. In, uh, en wat was dat toen? Het Sportpaleis. Ook het Sportpaleis. Maar dan moesten we nog echt fysiek naar, de, naar het Sportpaleis om, om, om tickets te gaan kopen, kopen. Ja, inderdaad. Dus wij, ik, uh, ik ben met de Johan kei vroeg opgestaan om daar uh, naartoe te gaan. die <laughs> zijn nog flauw gevallen. Echt? En, ja, Johan? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, was, uh, dat waren rare toestanden. Zo. En waarom is die van? Ja, we hadden niet gegeten, of niet? We stonden al uren in die... Dus. Voor een ticket te kopen. En dan, en dan moest... Ah oh ja, er was enkele ticket, en dan... Ja, maar ja, we stonden... Dus ja, je zit er voor gesloten deuren. En dan, ik zal maar zeggen, om... om, om ja, acht, negen uur s morgens, wanneer gaat dat open? En dan was dat sprinten naar, de, naar, naar het loket en een uh, ticket te kopen, Stond er stonden op de derde rij. Dus dat was niet slecht, hè. Meldere vierend. Ja. Graaf wel, hè. Kij... Nee, ja, dat is wel ongelooflijk. En, en dat podium stond in het midden. Ah. Ook weer, ja, meneer dat Paisley Park, dus hij kon zijn, zijn, zijn, <laughs> zijn, zijn, zijn producties uh, werden altijd nog groter en, en, ja. en, en, en, en maffer. En dit stond volledig in... Dat was meer beweegbare delen, er was een, een basketbalplein... Uh, er was een, er was een, een, een schommel. Er was, ja, er, er kwamen, er kwamen palen uit de grond, maar dat hij niet eens een, een, een vlaghanding. De, ja, dat was echt, dat was niet normaal. Dat moet geld gekost hebben. Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja. Maar dat was de Love, Sex,y 88 tour en dat, dat, dat hebben wij gezien. En dat, dat begon met, met, met die witte Thunderbird van, van, uh, van Elphabet Street. je ja. dat, dat, dat nog. Weet? Ja. En uh, die, die, was dan gemonteerd en die deed zo rond het podium. Uh -huh. En dan draaide hij zo op een, op een, op een balpunt in het midden en dan ging de deur open en dan kwam Prins eruit. En die, die stapte uit op, oh, wat staat geweest, drie, vier meter van onze neus, stapte die, stapte die uit. In een volledig uh, zilverglitter pak. Ah, want ik wou zeggen, is dat, dat, is dat die een toon met zijn geel, kost, met dat geel uh, pak, met, dat, met die gaten in de dat nee, nee, nee, dat is later, dat is later, okay. dat is later. Nee, nee, okay. nu, nu is de, nu, nu heeft hij wat langer haar. Uh, hij heel veel uh, polkadots, zo uh, van, die, van die bolletjes. <laughs> en, en ook overal, overal stond nu, staan nu uh, uh, zo love sexy op zijn mouw. En MPG op de, op de rug, en, en uh, Minneapolis. En, en dan Prince op, op zijn. Uh, uh, ja, dat, dat was uh, heel, uh, ja. Wat een mens. En dan, dan ja, natuurlijk Kat was er nog altijd bij, uh -huh. Sheila E. was er ook nog altijd bij. Dus, uh, dat was al, en dan ja, de, de, de, de hele bende, nee, het was uh, uitge uitgebreid. Uh, dus, uh, ja, dus, dus eigenlijk is Sheila E. de enige van de Revolution. Nee, nee, nee, nee, Dr. Fink was nog de enige. Ah ja, oké, okay, maar Sheila E. was er ook bij bij de Revolution. Nope. Ah, jawel toch, of niet? Nee. nee. Met dingen, met, uh, ja, nee, oké, okay, dat zijn andere dingen. Daar zullen we <laughs> nog wel eens uh, over hebben. Die, is, die was, ja, oké, okay, klaar. Cool. Nee. Oké. Okay. <laughs> en nu? En nu, dus uiteindelijk, die en tour die komt uh, op, uh, op een eind in, uh, in Europa. En dat is uh, uh, in, in Dortmund, wordt er nog een extra concert uh, bijgezet uh, in de uh, Westfalenhallen. En mm -hmm. dat wordt dan ook ineens uh, gebruikt om een opname te doen van, van heel dat uh, optreden. En dat wordt dan ook rechtstreeks op die avond uitgezonden. Ja. Op de Duitse TV? Of uh, ik denk dat eerst op de Duitse. En daarna is dat eigenlijk ook nog officieel op VHS-cassetten uitgekomen. En ja, dus dat concert, je kunt dat nu ook gewoon op YouTube dat, oh, ja. dat zien. En dat is een fantastisch goed concert. Als je, als je een, een uur of twee, niet weet wat doen. De kwaliteit is niet top, maar, maar de muziek is, uh, is echt, wel, uh, Aha, echt wel fantastisch. Tuurlijk. Zeker. Dus in, uh, de volgende twee nummerkjes komen trouwens uh, uit, uit dat concert... Zeg Yves, ja. hoe was dat, Uw eerste keer prins? <laughs> Want je hebt die een paar keer in je leven gezien, waarschijnlijk. Ja. Maar hoe was dat die uh, in 1988? Overweldigend. Dat was zo... En vooral op de derde rij, Ach. in het midden dan, heel speciaal. Een heel speciaal ja. optreden met alles uit uh, ja, Polen. Het ja, je en... wist niet waar je eerst kijken. Hè. Dat was zo... Beetje het, het probleem dat we wel hadden, was dat de pers eigenlijk konden aan de kant zetten. Dat we zo een beetje het idee hadden dat dat ze altijd naar de kant ontspelen waren, nou, we hebben altijd op uh, die mannen onder de ah. te Maar oké, okay, dat, uh, dat is dan niet zo erg. Maar uh, ja, dat is um, een beetje uh, ja, surreëel, hè, dat je zo die, die gasten voor je ziet staan mm -hmm. en je denkt van, oh, kak. Dat is die wel uh, mijn een, een all-time favorite, voor altijd. Ja, maar wel een klein mannetje. En wat dat er allemaal uitkomt. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat wel, hè. Maar het was gewoon van, ja, dat, dat viel je niet eens van, oei, die is klein. Dat was wel, wel grappig. Ah ja, wat dacht je dat uiteindelijk? Ja, je dat niet door door die clipjes en zo allemaal te zien. Ja. Dat, je dat niet door, hè. Nee, nee. Wat en hoeveel de... keren heb je die eigenlijk in je leven gezien? Oh, dat ik... Ah, uh, oh, maar je... veel. Dus niet dat je kunt zeggen, ik heb die maar twee of drie keer gezien. Nee, nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, dat is goed. <laughs> net, net iets meer dan... ja nee, maar dan dat is goed, want ik vind, allee, dat, is, dat, dat maakt ook dat je er gigantisch veel moeite gedaan hebt voorgedaan hebt om die ja, toch overal te, nog, te gaan zien. Er gaan nog, dan verhalen komen. Oké, oké, oké. Over speciaalkes uh, of speciale verhalen uh, gesproken, uh, Prince begint ook meer en meer uh, aftershows te spelen. Ja. De befaamde aftershows. De befaamde aftershows. En um, met, deze, met deze tour uh, was dat ook niet anders. En um, in ik denk dat het in Den Haag is, denk ik. Ja, Er is een, een, uh, een club in, die heet uh, Paard van Trooje. Mm -hmm. En nadat hij uh, had gespeeld uh, in uh, uh, het Feyenoordstadion in uh, Rotterdam, dat had hem toen... Uh, uh, de love sexy uh, uh, optredens gedaan. Uh, is hem dan naar daar gegaan. En um, op 18 augustus heeft hem daar uh, ja, in het midden van een nachthoek een, uh, een optreden gedaan. Een aftershow. Voor een paar honderd man daar. Maar het leuke eraan is dat die, die opnames zijn fantastisch goed. Dus iemand is erin geslaagd om daar, weet ik veel wat, een cassetje aan, uh, aan te hangen. Of, of, of weet ik veel wat. En dat is ook een, een enorm, enorm uh, gekende bootleg. Uh, die um, uh, Small Club Second Show That Night uh, heet die een bootleg. En, en ja, dat is dus in, in, in Holland in, in een club uh, opgenomen. Fantastisch goede kwaliteit. En ik zou zeggen, luister het zelf even, want er uh, staat er ietsje klaar. Well, this beat's going to sleep, don't it? Show of hands, how many are drunk? All right, you mean you're gonna actually hear what we play tonight? You're not gonna make up the notes in your mind? What kind of beats can you put to that? Voilà, zij mag de gelukkige, die is op een aftershow van Prins uh, mm -hmm. bijna kon geraken. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, dat wist je dan niet altijd op voorhand, hè? Dat was dan zo tijdens de show of wanneer werd dat dan Goh, zo wat ja. verteld? Dan moesten ze we wat weten. Wanneer? Van, van ja, wat inside information, waren dan dikwijls uh, ook uh, mensen van de groep die bij hem speelden, die dan soms al, al zeiden van ja, we zitten daar, we gaan dat doen. Soms was het ook zo dat er drie of vier verschillende locaties werden gezegd, van ja, het kan daar zijn, het kan daar zijn, of het kan daar zijn. Dat waren soms ook uh, uh, ja, van, van, de, van de, de, de plaats zelf, dat dan zeiden, van ja, misschien komt hij wel naar hier van de avond. Maar hoe wist, hoe, hoe wist jij dat dan? Als, als, uh, als oh, ik, wist, ik wist dat meestal niet, hè, want ik, ik heb dat meestal achteraf moeten horen, van oh, ja, je hebt daar gespeeld, gelijk als de, de, de, de, viage. de viage en zo. Dat is allemaal achteraf, dat je dat hoort, hè. Ja. Ja, ik ben dan ook niet. Op die periode was ik ook niet echt. Uh, ik was ook niet aanwezig op het gewone concert. Dus ik, ik had dan ook geen, geen, geen idee van, van ja, wat, wat er achteraf wat er ging, ging, ja. ging gebeuren. Dus, je moest er eigenlijk wel, wel, wel zijn om het, om het te weten van uh, wat, er, wat er ging gebeuren. Um, maar ja dat, zijn, ja, dat zijn altijd heel mysterieuze dingen geweest, die aftershows. Dus, uh, maar wel knap, want na zo twee, twee uur, twee uur en een half een show geven, alles geven van zichzelf, mm -hmm. van zichzelf, de band ook niet ja. alleen Prins. Ja, ja. Uh, en dan, oké, okay. en dan ga, ik de, dan ga ik daar nog eens, ja, ja. bijvoorbeeld in de viage, dan ja, ja. gaan we daar eens uh, mm -hmm. een show doen tot vier, uh, ja. uur, s morgens. En je wist ook nooit niet wat je ging krijgen, hè. Ja, dat, dat is een... Dat is een dingen waar, waar hij zijn gitaar soms niet vastpakte, of dat er soms uh, dingen waren dat hij, dat hij daar gewoon even uh, een kwartiertje binnen zat, dat hij daar uh, een platte water kwam drinken en dat hij weg was. Ja, ja dat einde ja, af vanaf dat hij zijn klak stond. Hè, dat, uh... En Susan Rogers had ook gezegd, van ja, of het was, het was een aftershow, of terwijl dat hij wist dat er in de buurt ergens een, een goede studio vrij was, dat, gingen daar dat, ging, om, uh... dat ging je ja, daar waar. Dan ging dikwijls nog, nog, uh, nog verder werken dan, uh, aan andere nummers of zo, dus Die mens die, die, die was, was een workaholic, uh, niet normaal. Hè? Ja, en dat stroomde binnen in zijn hoofd en dat, dat vloeide eruit, terwijl dat hij. Ja, dus, dus uh, dat was Blijbroek in zijn perceptie van dat moet eruit. Want dan nu. heb ik dan heb ik weer, iets, dan heb ik weer plek om. om... Iets anders ja, binnen ja. te laten komen. Dus ja, blijkbaar ook een, een maximum capaciteit van, uh, van ideeën of weet ah, ik veel. Allee, uh, ook, ja. ook. Dat is toch maar normaal, denk ik dan. Oh, ja, wat is normaal bij zo'n mensen, dat weten. Uh, die... Bakste van ideeën, van, van muziek, van uh, ja, teksten, van ja. alles. Hè? Want uiteindelijk ja, de nummers dat eigenlijk dit nummer ook, wat we juist gespeeld hebben, dat eindigt dan weer in zo'n een solo, waarvan ja. dat hij dan hey, een, een, even zoekt. Oh ja, en dan ga ik daar even spelen. Ja, een stukje Amerika dat En dan ah, ja, voilà. gaat hij wat... Ja, en dan zegt hij, maar, nou, speel jij maar een soloke. En doe jij ook eens iets. Maar dat is dan natuurlijk om... Ik denk dat dat dan ook een beetje is om, om de groep wat, wat, wat fris te houden. Van, van te zeggen, van, ja, we, gaan niet, we gaan niet altijd dat, uh, dat, dat ingedramd, gerepeteerd uh, repertoire spelen mm -hmm. elke avond. We gaan ook af en toe eens iets, iets anders doen. Um, ik heb ook altijd gehoord, en ik weet niet in hoeverre dat, dat klopt, dat, dat de aftershows ook dikwijls um, extraatjes waren voor de groep. Eigenlijk. Ah, ja. Dat dat dan eigenlijk ah. die, die, die, die, die dingen die dan binnenkwamen van, van, van, van geld, als ze dan moesten betalen, dat dat dan dikwijls was van ja, hè, dat er dan het dan een groot deel naar, uh, naar, naar, de, naar de groep ging. Naar de groep ging, ging eigenlijk. Ja. Oh, Oké. Okay. Maar van horen zeggen. Dus, uh... Maar dat zal wel zo zijn, denk ik dan. Ja, ja, dat zou kunnen. Wat hebben we nu nog klaarstaan? Bad Dance, ik kijk uh, Bad Dance, goh, nu. <laughs> um, <laughs> uh, de uh, de last Sexy Tour die gaat nog een, een hele tijd door tot in uh, februari 89, denk ik. Uh, want hij doet dan ook nog uh, uh, Japan en, uh, en uh, ja, dus echt een, een, een, een volledige wereldtoernooi. Dus hij was wel uh, wel eventjes op de baan. Um, en dan komt er iets, iets heel maf. Um, Warner uh, vraagt um, via de producer uh, John Peters om uh, Batman op te starten. En Batman was toen een heel groot, uh, prestigieus uh, project, want uh, het was al, goh, uh, ik denk, meer als 20 jaar geleden dat er dan nog een Batman-movie was ja, geweest. Dat kan, dat kan. Ik zei dat het dan nog mee met die, uh, die, die Batman van de jaren 60 was. Adam, Adam. Ja, ik, weet het, ik ken die zin en al. Nee. Uh, dus die, en um, ze gingen dus heel die franchise terug uh, uh, nieuw leven inblazen. En dan moest dus echt wel ja, vol een bak met alle, alle registers open. Dan moest gewoon een succes worden. Uh, Tim Burton was dan uh, den, uh, de regisseur. De regisseur. <laughs> um, met uh, Michael Keaton, Jack John Nicholson en yeah. uh, uh, Kim Basinger uh, als uh, Vicky Veil. Vale. En um, dus die en John Peters, die, die, uh, die krijgt dus van, van, uh, van oh. Warner uh, de opdracht: van ja, wij willen hier echt wel, de muziek moet echt gewoon, dat moet niet normaal zijn, dat moet gewoon afzien. Voilà. Nu. Uh, er wordt gezegd, of dat waar is, weet ik niet, maar er wordt gezegd dat het initiële idee was dat er eigenlijk, omdat het een dualiteit is tussen de Joker en Batman, mm -hmm. dat ze eigenlijk voor de twee grote kanonnen waren gegaan. Dat Joker Check nummers, nummers ja. van Prins gingen zijn mm -hmm. en dat de nummers van Batman nummers van Michael Jackson zouden zijn. Oeh. <laughs> stel, u voor, oh. stel u voor dat dat ooit... Had geweest. Ja. Nu, um, het moest allemaal wel heel snel gebeuren. En, en we weten dat Michael Jackson niet snel uh, werkt. Aan, aan dus die, die heeft een, een vrij traag proces om nummers te maken. Die heeft net iets meer tijd nodig ja. om erover na te denken. En Prins uit, doet dat op een ja. dag. Er, uh, uh, maar de nummers van Michael Jackson zijn ook veel meer um, afgewerkt. Ja. Er dus, ja, wordt over elke... Noods wordt, wordt er gewoon, ja. hey, Die wordt nog zeven keer opnieuw ingespeeld totdat hij zegt van, ah ja, dat is ze. Um, die was ook toen uh, op tournee uh, voor uh, de bijtenplaats, uh, mm -hmm. dus ja, waarschijnlijk had hij zoiets van, ja mannen, allemaal goed en wel, maar... Ik heb er geen tijd voor. Ik heb er nou echt niet veel <laughs> tijd voor, dus... Uh, en geen inspiratie, waarschijnlijk. Okay. Ja, kijk, dat... dat tot, dan nog in het midden gelaten, want, want uh, de, de mannen uh, die werden dan natuurlijk wel, uh, die dan er uiteindelijk wel gingen werken, werden dan allemaal uitgenodigd op de filmset om dan door inspiratie op te doen mm -hmm. en, en, en met de mensen te praten en ja, het script te zien en de, de visuals en weet ik veel van allemaal om, om ja, helemaal in de in Batman-hype uh, te geraken. Um, en ja, Prins die die uh, ja, die daar volledig zitten. Um, ik weet niet of je nog weet van de eerste aflevering, dat we zeiden van ja, uh, de piano van de papa was blijven staan. In, ah, ja, ja. Ja, ja, en het eerste wat, wat hij kon spelen, was, was het Batman ja. team. Dus oh, ja, Batman was voor hem altijd wel zo. Hè. Een, een speciaal uh, persoon in, uh, in zijn leven, zal ik maar zeggen. Dus. Um, Voilà, dus Prince is helemaal, helemaal on board. Die zegt van, alright, ik, uh, ik zie deze volledig zitten. En, uh, die komt dus, uh, eigenlijk voordat de plaat uitkomt, al met een, met een eerste single. En de eerste single is Bat Dance. En dat is eigenlijk al een, een, uh, een duel tussen, tussen de Joker Batman. En je hebt dan ook nog uh, Vicky Veel die er, en zelfs nog stukjes Bruce Wayne. En het grappige is dat je eigenlijk op die, op die, op die lyric-sheets echt kunt zeggen van, oké, okay, de Joker zegt dat, Batman zegt dat, <laughs> Vicky Via zegt dat. En dus één lijntje dat, uh, dat, dat, dat, dat Prince zelf zegt en dat is een uh, who's gonna stop blues, nobody, want dan komt dan uit een ander nummer. Voilà, dit gezegd zijnde bad uh, baddance, alstublieft. Oh, I got een live one hier. <laughs> The smile. Keep busting. And where is the bat? Jack Nicholson is in een vette gelach als de Joker. <laughs> ik heb wel zin om uh, terug naar Batman te kijken eigenlijk. Maar ja, ik ben zo meer fan van uh, The, Dark Ma The Dark Knight Rises. Die ja, de, de, de, Christian de nieuwe... Bale. Ja, ja, ja, maar ja, ja deze ja. is de fantasierijke uh, Batman-movies, vind ik. Allee. Ja, want in, in die tijd dat die, dat die film uitkwam... Dat was dan nog niet echt zo, die, die, die superhero-carousel. Uh, dat is gelijk, gelijk, nu gelijk. Nu, uh, ja, nu komt er alle keren een Marvel en een DC en, en weet ik veel. Wat. Dus eh? alles is, is fantasy en, oh. en, en of uh, superhero. Mm -hmm. Ik denk dat die er toen in een tijd zo'n beetje mee begonnen zijn. En ik komt dan terug uh, die, die, die franchise op te starten. Want daarachter is dan uh, de, de tweede uitgekomen. was dan de soundtrack mee, mee, mee. Goh, wat was dat allemaal mee? Me Seal, Me You Too. Dat waren ook allemaal echt grote namen die er ah, ja. op meespeelden. Hold Me, Kiss Me, till Me, Kill Me. Ja, ook een goeie nummer, ja. Ja. Inderdaad, inderdaad. Maar bon, uh, dus dit was de, de single die de, die de plaat eigenlijk uh, vooraf uh, ging. Uh, op, uh, uitgekomen op 6 juni. De plaat zelf is op 19 juni uitgekomen. Um, we gaan eens even luisteren wat er toen destijds op nummer 1 stond. Richard Marks, ja, dat ja, dat is, ja. En ja, de Bengals, hè, met Eternal Flame. Dan kunnen nog zeggen, amai, oh, zo 80's, want het was, het was 89, in juni dus, ja, het was nog 80's, hè, toen... Toen uh... was ik 11 jaar. <laughs> Oké. Okay. Dat is raar. Allee, ja, geen ja, ge, no. ouder. <laughs> no shit. Uh, maar... Um... Ja, dat, ik, ik vind dat wel goed dat je dat ook zo instikt. Zo, dat je, maar dat, dat zijn van die, van, die van, die, van die punten dat je zegt van oh ja, die en tijd, en oh ja, dat heb ik daar nog gehoord, dat nummer. Of dat, ja, dat geeft zo ineens zo'n... Zo, zo dat klopt, hè. Want... Zo, zo wat meer context bij, bij, bij, bij heel het gegeven van tijd. Dus dat is wat ik dus zo zei over dat nummer van Richard Marks. Uh -huh. Dat je mij zou denken aan een 80s film, uh, weet ik, <laughs> ik veel wat, met hagen in de wind op een motto, weet ik veel, zo... Dag-metal-achtig ja. iets. Nee, het is niet ja, ja, Kunnen we wat is, volgen wat ik ja, wil? Ja, zeggen? Ja, ik snap het volledig, ik snap de, de, de feeling volledig. <laughs> oh, maar Back to Prince. Ja, prince uh, ja dus, dus, dus um, de plot kwam dus uit uh, in juni 1989. Um, er komen een, uh, een, aantal, een aantal singles uit verder. Dus we hebben de Bad Dance gehad, we hebben nog Party Man, Arms of Orion, Machina Eastern, waar we het er juist mm -hmm. naar over gaan hebben. We mm -hmm. gaan hem niet draaien. Het is een, uh, een love ballad, zal ik maar zeggen. Dus, uh, oh ja. uh, dan hebben we nog de, de scan Scandalous. En er, is een, een, <laughs> er is een maxi van komen en dat was de Scandalous Sex Suite. Oké. Okay. En dat heeft hij opgenomen met Kim Basinger, want die hadden een relatie op die moment. Ah, oh. Ja. Is die nog met haar geweest? ah ja. Blijbar, anders zal ja. ik het niet zeggen. Ja. Oh, blijbar. echt? Ja, ja dus blij wordt dat hij op de set is tegenkomen Is dat blij wordt toch wel? Weet je, ja, wat heb ik nog meer denken? Sorry. <laughs> <laughs> Sorry. Zeg het. Heb ik de gehad, die is ook weer zoiets zeggen. ha, Otman, oh, serieus. Roger Rabbit, Kim Basinger. <laughs> en dan kan ik heb nooit nooit Roger Rabbit gezien. <laughs> ik heb die wel gezien, ja. Maar Roger Rabbit is toch, was toch ook kleiner dan Kim Basinger? Ja. ja. <laughs> Sorry. <laughs> Oké, okay. okay, compleet niet te vergelijken, sorry. Nee, nee, whatever. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> Helemaal niks met Prins te maken. Volledig oh. met een draad kwijt. Sorry. Uh, dus, uh, Who Framed Roger Rabbit? Ah, oh, nee, nee, Batman. Um, dus, um, <laughs> <laughs> dus Prins uh, is it, uh, uh, Kim Bissentjes steken en die vonden elkaar leuk, denk ik dan. Of toch even? Want zij oh ja, is, is doorgegaan en ze had blijkbaar gezegd dat hij iets te controlerend was. Ja. En ook door het feit dat op die Scandless Sex Suite dat er blijkbaar toch wel opnames op en dat misschien toch niet echt bedoeld waren voor de buitenwereld. Ah, Oké. Okay. Nog zijn er, zijn er promos singles geweest waar dat potje honing <laughs> bij zat. Ik moet er waarschijnlijk niet meer, niet meer tekst en uitleg bij geven van, van wat, dat, wat dat eigenlijk wou zeggen. Maar bon, om maar te zeggen... Uh, ja, dat was dus uh, ook uh, Prins... Uh, of het zou kunnen zijn dat ze is doorgegaan omdat, omdat ze betrapt is met een andere vrouw in bed. Ja, dat kan. Hè. En bij Prins weer dan dat nooit. Dat kan goed zijn. En de laatste single was The Future. Mm -hmm. En dat was een remix. Van. En dat was uh, een remix uh, gedaan door de mannen van S-Express. Dat so, weer zo donkertonkertonkertonkertonkert, we ook ook niet draaien, maar een, een, heel, een heel speciaal. Ik vind dat ah, niet zo slecht, moet ik maar dat misschien niet zeggen. Maar echt wel. We uh, al, uh, ja, ik ja, ja, we dat zeker, echt wel. Wat op de b kan staat dan uh, nog een remix van Electric Chair en die is eigenlijk ook wel heel goed. Electric Chair hebben we trouwens gespeeld namelijk nog in het Rock'n'Roll Roll Café uh, toen dat hij bij Saturday Night Live uh, ah, geweest ja, ja. is. Oh. Dat is eigenlijk ook zo wat de enige uh -huh. keer dat hem dan zo. Uit die periode uh, iets uh, op, uh, op de tv Sorry, dat is bij mij blij. Uh, dus ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar Party Man. Oké, okay. let's party, man. Okay. King in Town! When I need trombone, my dog is handy. But when I want socks, I call Candy, candy, candy, candy. candy. wij precies op een vrijdagavond in de kwartel, als we ons muziekknop zetten en uh, ja. we beginnen lachen en zeven. Even content. Even content en even blij. Ja. Uh, even zeggen dat we toch over elf uh, uur zullen gaan, omdat we nog wel wat te vertellen hebben. Allee, vooral Yves uh, te vertellen heeft over Prins. Ik of wat? Ja. <laughs> Het is wel uh, uw programma dat jij volledig in elkaar oh, dank hebt je wel, gestoken. Dankjewel, dank dankjewel. Alleen maar lof voor jou. Oh. <laughs> Allee, kom op. Ja, ik ben dan ook de partyman, natuurlijk. Uh, partyman. Partyman. Uh, een aantal leuke weetjes over dit nummer. Uh, in de video is uh, Prince te zien uh, in de helft uh, Batman en de helft Joker. Joker. En dat is een Gemini. Dat is een karakter dat hij... Uh, Tweelingen. Half, kun half, kun half. Kun kun half. Kun, ja, kun creëert dat voor, uh, voor deze... Uh, ja deze video, was het nog een andere video? Ja, ik denk dat en dingen ook in, in Baddance komt, maar komt hij ook uh, op, op die manier erin, denk ik. Die heeft hem wel volledig in, het, uh, in de film, in, het, in de karakters, alles, hè. heeft hij hem volledig ingeleefd. Ja, om, vooral, uh... vooral in de vrouwelijke hoofdrol jillard heel hard... Uh... Tijd geïnvesteerd. Uh, <laughs> Ook wel grappig in deze nummer, uh, want dit is eigenlijk de videomix, dus het is eigenlijk hetgeen wat dan. Er was een, een video, dus volledig dit nummer. Uh, mm -hmm. En uh, op een gegeven moment uh, uh, zegt hem van. Uh, uh, uh, when I want trombone, my, my dog is handy, but when I want sex, I call candy, candy, candy. En dat is dan Candy Dulfer. Mm -hmm. En Candy Dulfer, uh, die had hij um, leren kennen op de Nude Tour. Dat is een tournee die dan na de Batman plaat is gekomen. Mm -hmm. Die ook uh, op 4 augustus 1990 in uh, het festivalterrein van de Berchter uh, is uh, neergedaald. Um, maar in Nederland moest hij normaal het uh, voorprogramma spelen van Prins. Even duiden, Kenny Dolfer is een uh, Nederlandse saxofonist Inderdaad. die uh, zeer, zeer bekend is. Dochter van Hans. Ja, voilà. uh, ja, die, die, ja, maar op dit moment nog niet zo super bekend, um, maar die had dus eigenlijk normaal moeten, moeten optreden als uh, voorprogramma. Want het voorprogramma was Lois Lane, ook Nederlandse dames, ja. en zij dan. Lois Lane heeft gespeeld en dat was blijkbaar uh, door organisatorische, weet ik veel wat, geen tijd meer om, uh, om Kenny te laten mm -hmm. spelen. En die was kwaad. Terecht. En die is nog Prins proberen gaan. En die heeft dan uh, dingen doorgegeven van, ja zeg, uh, je zou beter, beter met mij uh, beginnen spelen. Want die in Eric Leeds, uh, allee, uh, die, die, die speel ik naar huis. En allee, uh, een grote mond opgezet, kwaad, en weet je wel. En uh, Prins zit daar blij, toch iets van, ah, oh, tja... Jij wil die uh, even laten zien, maar dat kun je kunt nog. Hè? Dus die heeft dan blijkbaar haar uitgenodigd om, om dan te komen spelen. Mm -hmm. en de rest is een beetje geschiedenis. In uh, de clip van, van, uh, van, van Partyman, een paar weken later, stond ze al saxofoon te spelen. Dus dan zal het met, uh, waarschijnlijk wel, uh, wel goed, goed, goed gaan gaan. Voilà. Uh, We gaan even naar de Noodtour luisteren. Uh, dit is het, uh, het opening... Uh, ja uh, opening kwartier van, uh, van, van, uh, van de concerten. Het leuke dan is dat die, dat die altijd op dezelfde beat van, uh, van de future blijven spelen. Dus ze spelen eerst de future, en dan gaat dat wel horen, dat, dat beatje blijft gewoon doorgaan, en dan komen de niet. Er gaan nog een paar oude, oude gekenden voorbij komen, mm -hmm. maar die spelen allemaal op dat, op dat beatje. Dezelfde en beat, dat is uh, nou. wel... En hier... Uh, bij deze tournee zien we eigenlijk ook al een heel, heel, heel klein beetje wat er eigenlijk in de toekomst gaat gebeuren met, uh, met de live uh, optredens van, uh, van Prins. Dat dat ze allemaal in elkaar vloeit? Uh, ja, dat, ja, ja, dat niet alleen. Maar ook qua personeel. Zo, want uh, er zijn nu allemaal nieuwe, nieuwe uh, ja, uh, mensen die in, in de groep spelen. Chila uh, uh, is er niet meer bij. Uh, ik denk dat Dr. Fink al zijn laatste periode bezig uh -huh. was. Uh, Miko Weaver en Liva Sieston Jr. maar um, Bonnie Boyer is vervangen door Rosie Gaines, dus een, een andere powerhouse-stem uh, die, er, uh, mm -hmm. die erin zit. Cat mm -hmm. Glover, de danseres, is, is er niet meer bij. Die is weg. Uh, en die zijn, die zijn nu, dat noemen ze de Game Boys, en dat zijn drie, drie dansers. Yes. Uh, met daarbij Tony M. Ah, uw favoriet. <laughs> Ik, das, probeer, uh, ik, probeer, ik probeer deze met de meest mogelijke uh, respectvolle. Uh, uh, volgend jaar. Ja, dat is voor, uh, voor jaar. Maar die was er toen wel al bij. En dan worden Gameboys. Maar ik zou zeggen, luister het gewoon eens. that we will see So I can't go like a jerk Systematic overthrow of the glass High old images of the past New world, the spiritual reality that relax I see the future and it will be Alright I see the future and it will be I see the future and it works If the life I tell you Tell him smiling off of me and see drinking seven of I would rather drink into razor blades. Razor blades will be cold. He can't understand what the same to come. Since then I see the future and the boy is fun. Don't be willful, see. Hey, don't go out like a champ. 재미ensive of Voilà, een danske geplaceerd. Het zal wel, uh, wel zijn. The Future 1999, House Quake en Sexy Dancer. Yep. Ah, echt, dat doe wel zo. Ja, deugd om zo. Om in hetzelfde ritme te blijven. Ja, en ook zo, dat geeft zo. Ah, Oké, okay, maar ook, gelijk dat je zei er juist, we, we praten ook als uh, de muziek bezig is. Uh, dat ik zei van amai, eh, 1999, je zei nog een optreden aan het kijken. En 1999 komt eraan. En jij zei, dat is het tweede nummer. En mm -hmm. dat wordt de dus zot, hè. En het publiek, los van het feit dat er nog betere nummers gaan aankomen dan ja. aan 99. Maar dat ja. is toch ongelooflijk, dat je dat kunt zo in dat... In heel dat geheel steken, dat dat... Mm -hmm. En diezelfde... Ja, absoluut, hè. Ja. Diezelfde beat. Bon, verder. Yves, sorry. <laughs> nee, niet erg, niet erg. Uh... Dus uh, de new tour, ook uh, volledig uh, de wereld rond, want uh, dit was een opname in Tokio uh, die, uh, die heel goed is, uh, die een bootleg uh, was destijds ook wel vrij makkelijk uh, te vinden uh, overal. Uh, het jammer was wel dat, dat, dat de, de nummers allemaal een beetje in, in een rare uh, volgorde stonden, maar de mensen wisten dat meestal wel, ze dat ze daar even moesten Al zin. hoe wilde je dat, zeggen? Hoe wilde dat, uh, dat zeggen? Dat het gewoon niet chronologisch was van het concert... Ah, oké. Okay. Ah, ja, ja, zo. Dus ze begonnen met dat nummer. En dan ineens was het volgende. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb dat soms. Ja, ja. oké. Okay. Ja. De, de, deze, deze nummers stonden in eerste nog niet te samen. En stonden al een beetje verspreid over. Uh, dus dat was, uh, ja, een beetje raar. Maar ja, we hadden het, het concert uh, dan in, uh, mm -hmm. in uh, Werchter gezien. Dus we wisten ongeveer hoe dat het, uh, hoe dat het er moest uh, aan toe. En ik denk dat, dat, dus, ik denk dat er beelden waren, waren ook van het concert. Dus dit is ook een bootleg. Like. Sorry. Ja, ja, ja. ja. Uh, Prins zelf heeft niet zo echt heel veel live platen uitgebracht, eigenlijk. Uh, ja, die, die Purple Rain uh, uh, mm -hmm. live platen, mm -hmm. ja, dat was eigenlijk ook, begonnen eigenlijk als video. Uh, dan, ja, dan die Love Sexy uh, is, is dan ook een officiële, maar die is eigenlijk nooit niet eruitgebracht. Ze dus zouden we beter deze eruit brengen dan in plaats van uh, zeven keer een die van Purple Rain opnieuw uit te brengen. State, are you listening? Um, <laughs> uh, ja, en ja, dan die, die een Sign of the Times natuurlijk, die, die, maar dat was dan meer zo van, je kunt dat niet echt een, een, een live opnemen want jou, de daarnaast was bijgemixt en, en, en, en bijgewerkt, mm -hmm. uh, wat bij live platen altijd wel ergens gebeurt mm -hmm, denk ik, mm -hmm. he, daar mm -hmm. niet van. Uh, en dan ja, later is ja, die 21 nights en dan in één over en zo, later is er wel meer, meer uh, uh, live dingen uh, uh, gelost eigenlijk want ja, Prince live is altijd een belevenis uiteindelijk. Ja. Uh, dus, dat is een uh, understatement hè? <laughs> dat is echt een understatement ja, dus ja, allee, ja. Uh, als je die jij het de privilege gaat om die een paar keren allee, genoeg live te zien mm -hmm. ik heb dat nooit niet gehad, ik heb die kans gehad, maar ik, ja, door omstandigheden kon ik niet gaan mm -hmm. Um, daar heb ik nog wel spijt van, maar ja, ja spijt, ja dus weet wel over wat dat gaat ja, ja. dus ja. dan is dat iets heel minimalistisch dan, dan denk je van, oké, prins ja, ja, ja, graaf, maar ja, ja. ja dat ja. was iets belangrijker mm -hmm, mm -hmm. um, tuurlijk wel. Ja. maar ja, als je dat had kunnen beleven en ten volle net kunnen beleven en weten over wat dat. Allee, wat dat. Dat was ook een community een beetje, hè? Is dat, met, dat is wel wat raar dat ik zeg, maar. Nee, maar ik snap al wat ik wil zeggen. Jij. Ja, maar dat, dat was ook zo. Je had, had, had wel mensen die. die. die. die ja, met, met, het, met hetzelfde idee over die, over die gasten zaten. Ja. En, en. en ja. Want. I, je hebt Yves, die gigantische fan is van Prins, die er heel veel over weet. Samen met je maat Johan. eigenlijk. Ja, ja We hebben we dat ook samen allemaal me beleefd. meegemaakt. Dus. Maar dan heb bijvoorbeeld ik, die mm -hmm. wel een paar dingen kent van Prins. Maar wat ja. jij? Ik ben, ik ben hoor die graag. Ja. Maar, <laughs> tegenover u ben ik, ik peanuts, hè, bij wijze ja, van spreken. Mag nee, uit, nee, maar dat niet. Nee, maar dat ga mij niet over uitmaken. Het gaat mij over het feit dat ik eigenlijk nog toe wil gaan als in community. En dat je dat op een heel andere manier beleefd, dan dat ik nog een optreden zou geweest zijn van Prins, ja. waarvan dat ik... Wat, jij nu allemaal, wat wij nu allemaal gehoord hebben, mm -hmm. zijn één nummer dat ik ervan ken. Ja, weet je wat ook wel is? En, en dat heeft misschien ook wel... Ja, dat heeft zeker met, met, met, de, met de nieuwe tijden te maken, als in... Um, iedereen is, is geconnecteerd en, en, en alle, alle informatie vloeit enorm snel mm -hmm. tegenwoordig. Mm -hmm. um, ik vraag me soms af hoe dat zou gewissen zijn. Moest, moest, moest Purple Rain morgen uitkomen bij wijze van spreken? Oh, dat had hij helemaal anders geweest. Omdat, omdat hij altijd er wel in sloeg om, om, om het, het, het mysterie rond, rond zijn persoon mm -hmm. en, en, en rond, rond alles wat hij deed, die kon dat, kon dat allemaal perfect verbergen. En, mm -hmm. en dat was toen ook niet een heel groot... Ja, probleem om dat te kunnen doen. Voilà. Want niet iedereen, eh, niemand dat... Nu heeft iedereen een, een, Sociale een media, voilà, alles. Maar iedereen heeft een, een, een, foto, een ja. fotoapparaat, een, een, een, een recording. Allee, iedereen kan, kan nu perfect, video's, weet mm -hmm. ik veel, allemaal, alles, alles kunnen direct op twee seconden gewoon wereldwijd verspreiden. Tuurlijk. Bij wijze, en AI idee. en alles op de kop en de Voilà, houden, er nog nee. eens bovenop. Uh, het had misschien wel interessant geweest om, om, om zijn view er, hij, ja. er, er, erop, erop te hebben om te zien van, ja, wat zal hij daarmee mm -hmm. gedaan hebben? Wat zou, maar de, ik heb daar nog andere mensen de, ik zou, ik, ik zou me ook wel heel hard kunnen amuseren met bijvoorbeeld Frank Zappa bezig te horen over, uh, over Donald Trump bijvoorbeeld. Tuurlijk. Dat zou, Tuurlijk. Dat zou van, oh, dat, maai, goh. Maar Je <laughs> als ik daarom denk, dan denk ik van, mijn if only. Maar ja, oké, okay, dat zijn andere dingen. Um, en, en, en, dat was ook een beetje het, het, het ding waar wij mee zaten. Wij, wij zochten elkaar op om, om nog meer informatie te kunnen krijgen over hetgeen waar we zoeken. zo door, door gepassioneerd waren. Mm -hmm. En dan had je mensen die zeiden, ja, maar ik, ik heb daar een bootleg gevonden of ik heb deze. En dan kon jij daar, ik zal maar zeggen, uh, zei, oh, maak eens een kassetje van. Of, en dan had die nummers zoeken En, en zo probeerden mm -hmm. altijd meer en meer dingen. En, maar dat was inderdaad wel de community. En, en je ziet ook nu nog. Um, heel veel, uh, vooral in Nederland heel veel, heel veel uh, mensen die, die vrij dicht bij Prins geraakt mm -hmm. zijn ook, hè, want, want Prins kwam heel graag in, in Nederland en, mm -hmm. uh, en, en, en deze kon rijden. Dus, um omdat hij heel hard geliefd was ook, hè ja, ook omdat dan ja, hij op een gegeven moment nogal een heel moeilijke relatie had met de pers en dan mm -hmm. ook heel dat gebeurde met met uh, USA for Africa mm -hmm. en allemaal die. Dus hij, hij, hier en daar heeft hij wel wel wel af en toe nogal negatieve uh, pers gekregen. En, en ja, dat, dat zijn zo'n dingen, dat blijft dan hem kleven mm -hmm. en dan, dan, dan heeft het meer zoiets van ja, ik zou wel zien dat ik ergens anders geraak of ergens anders gewoon zitten waar, waar, waar ik me veel En in VLB. Europa lukt dat beter dan in de States, ja, bij wijze van spreken. Ja, ook, zeker ook met de, de periode met de revolution dat hij daar heel een tijd in, in het zuiden van Frankrijk gezeten mm -hmm. of in Parijs of, of wat dan ook. Ja, die, die, hij was ook wel zot van, van Europa. Mm -hmm. En ik denk dat Europa ook wel, wel, wel zot van hem was. Sowieso. Ehm... Um, maar in deze periode, dus de Batman-periode, uh, met de No-Tour was dat, was dat allemaal wel oké. Okay, maar um, als we nu naar de volgende plaat gaan... Want we moeten wel eens gaan afronden. natuurlijk. Ja, we blijven <laughs> gaan, he, maar we hebben, we hebben nog wel wat te gaan. Ja, ja. Maar dat is We gaan nu naar, naar, de, naar de laatste plaat die we, die we uh, in deze aflevering gaan, gaan bespreken. en Dat is uh, Graffiti Bridge. Mm -hmm. um, dat is, ik vind dat een heel pijnlijk... Uh, gegeven als, als prins van zijn, want ik vind dat echt... Geen goede plaat. Uh, een droog van een plaat. En nog, nog veel erger is de film eigenlijk. Maar de film is, is Graffiti Bridge. Mm -hmm. um, ik heb mij laten vertellen dat Graffiti Bridge eigenlijk initieel een totaal ander project was, dat dat eigenlijk een, een film was die, die uh, met andere dingen van hem niks te maken had, dat dat echt een alleenstaand project was. Ja. Maar omdat Prins bij Warner al zo weinig krediet had uh, en dat hij toch al een paar keren uh, uh, wat commerciële blunders had uh, begaan, um, als ze zoiets van ja, we weten het toch niet. En is hij dat project eigenlijk gaan beginnen pitchen als de sequel van Purple Rain. Oeh. Ja, inderdaad. Dat dacht ik ook toen ik daar word. Dus. Het ja, is, uh, is moeilijk om te even ja, nagaan. Ja, ja, ja. En uh, er nog eens bij dat hij op dat moment eigenlijk al, al heel hard bezig was met heel veel zijprojecten. Um, George Clinton, uh, Mavis Staples en Tevin Campbell, die waren allemaal um, bij het uh, Paisley Park uh, platenlabel. Ja. Uh -huh. Die moesten natuurlijk allemaal platen hebben, moesten allemaal materiaal hebben. Dus daar was hij ook uh, constant mee bezig. Mm -hmm. um, hij had terug nieuwe, nieuwe contacten met de Time. Mm -hmm. Want de Time, ja, die moesten, ja. Dan, die moesten dan natuurlijk terug de rivaliserende de bende zijn waar het hem tegen moest, uh, moest opboksen. Um, het bleek dat, dat, dat de time ondertussen zelf al naar warner was geweest om te zijn. Want hé hey man wil dus toch in de film liggen dat wij dat we, dat we met de time kunnen doen ofzo. Dus het viel allemaal zo wel wat samen om te zijn, van ja, weten, um, we, we, gaan gaan we, gaan, we gaan dat doen. De Graffiti Bridge. En de Graffiti Bridge is dus um, ja, dat is dan de, de, de, de opvolger van, uh, van, van, van, van Purple Rain. Mm -hmm. Uh, hij heeft een, uh, een club die Glam Slam heet. Die had uh, geërfd heeft van Billy. En Billy, dat was die een, uh, die een donkere manager van, van, uh, van First Avenue toen mm -hmm. uh, in de tijd van, uh, van Purple Ring. Mm -hmm. Maar hij had dan de helft gekregen samen mee, mee, met het, Morris Day van The Time. En dat speelt ze in eigenlijk af, on the Seven Corners. Dat is blijkbaar de uitgangsbuurt uh, van uh, van Minneapolis. Um, de film is volledig opgenomen, of toch grotendeels, uh, op de soundstage van, uh, van Paisley Park. Mm -hmm. En ja, die set... En, en, en, is allemaal vrij, is vrij goede koop, aandoend. Ah, niet echt realistisch. Het vooral is ook flinter, flinter dun. Het komt eigenlijk op neer dat er, dat er, een, dat er conflicten zijn op die Seven Corners. Uh, die Mavis Staples in een club. De uh, Timing, nog een andere club. De Pandemonium. En ja, het komt erop neer dat die mannen van, van de pandemonium eigenlijk alles willen overnemen. Uh, en dan komt er ineens een, een, een engel naar beneden. Oh my god. Ja, en die, en die, die wordt uh, Aura. En die wordt, dan, die wordt dan aangereden. En dan begint alle, alle, alle misdelen. Ja. Die Aura is trouwens Ingrid Chavez. Waar we het er nog uh, over gehad hadden. Toen uh, met die, uh, die trip, uh, weet ik veel, van, van Ecstasy of wat had hij, <laughs> hij genomen dat die avond. Ingrid Chavez is trouwens ook de persoon die uh, Justify My Love samen met, uh, met Lenny Kravitz geschreven heeft. Ja, van Madonna. Dus die hebben samen dat nummer... Dus <laughs> is, is heel lang is voorover geweest of dat die, dat, uh, die uh, Oeh, ja. We zitten hier al... Uh, ja, ja, we, we, zijn, we zijn hier heel, heel ver aan het uh, uh, uitweiden. Ja, ja, Want ja, ja. het volgende nummer is... Thieves in de Tempel. Ja. Ik vind dat wel een goed nummer. Ik vind dat echt ja, ja, ja, ja, ja oké, okay, volledig, volledig akkoord. En dat is ook weer typisch. Uh, dat is eigenlijk het enige nieuwe nummer op heel die plaat. Al de andere nummers die er zijn, al. zijn allemaal oprapsels van, van, van. Die is van de die volt. gewoon de volt gedaan en je zegt: oké, waarom kan ik hier allemaal nog liggen wat ik kan gebruiken? Dus het is echt een recyclageplaats. En je hoort dat ook. Op de plaat. Oh, ja. Maar eigenlijk had gezegd: is een draak van een plaat. Ja, dus, dus dan, ik, ik heb de beste nummers eruit gehaald, denk ik. Uh, en ook een heel groot verschil is dat er nu op de plaat ook nummers staan van andere mensen. Want dat Maurice Day in een tijd van The Time ook enorm veel kritiek over dat toen dat Purple Rain uitkwam, dat er alleen maar Prins mm -hmm. op de plaat stond. En dan moesten zij een ander plaat maken, Ice Cream Castles, en dan moest Apollonia ook nog een aparte plaat nee. maken. Maar ja, wie koopt die platen? Niemand. Alles ging naar Prins. Dus nee. Prins heeft dan, heeft dan echt een gigantisch bedrag binnengrijft aan ja. royalties, aan die platen. de Time en Apollonia ja, die gingen wel een klein beetje mee, maar ja het was ook allemaal produced by en weet ik. Dus allee, het kwam uiteindelijk allemaal allemaal in, in, in dezelfde zak terecht. En dat was die enorm ambetant over. En die, en, ja, ja, inderdaad. En nu stonden dus uh, ik denk uh, twee nummers van The Time en dan nog een, een, een, een, een samenwerking tussen The Time en Prince op. Er stond een nummer op van Tevin Campbell. Dat is een jong mannetje dat eigenlijk onder uh, uh, well, een soort van, van toezicht stond van Prince en Quincy Jones blijkbaar. oh Dat zijn ook niet de twee minste <laughs> mentoren dat je nee. kunt nemen, hè en uh, maybe staples dat was dan uh, de, uh, een van de, van de staples singers van, uh, van in de tijd ja, ja. en dan natuurlijk uh, George Clinton oh, ja, Parliament ah, funk ja, ja. dus voilà, daar, ja, dus dat waren allemaal wel en die spelen allemaal mee in de film maar hmm. wel een speciale film dan om in mee te spelen waar dat eigenlijk Rocky Bridge ja. waar ja. dat niemand eigenlijk niemand kent dat eigenlijk Behalve als je prins van zit ja. Gaan, ik... tempel, gaan die... ja. ja. gaan we nog iets in de tempel? Gaan we nog iets zeggen? Nee. Nee, zeg het nee, nog. Nee, nee. Zet, zet in de tempel op en dan kan ik misschien wat kalmeren. Ha, dit nummer, in de tempel, dat doet mij heel hard denken aan mijn zus, um, ons Khadija. Ja, die kon dat heel goed zingen, heel mag. <lacht> ja, die, die, pracht, die, kon, die kan ook heel goed zingen, Oké. Okay. En die, die, ja, die, zong dat dan en dan was ik in eerste mee. Dus mede als hey. jongste zijnde van een gezin van zeven, die redelijk wel wat meewogen in muziek en. Uh -huh. Is, heb ik daar wel wat van meegekregen, dit gezegd. Gelukkig maar. Tuurlijk. En blij, blij, blij <laughs> daarvoor. daarvoor. Ja. Oké, okay, dat was de dus Steve's in de Tempel. Ja. Uh, die single die kwam uit, uh, dat was ergens uh, juli... 1990, uh, ja. Uh, ik was even aan het kijken hier. Uh, ja, 27 juli 90 is die, uh, is die uitgekomen. De plaat zelf, Graffiti Bridge, die kwam uit op 20 augustus in uh, 90. En uh, ja, naar de goede gewoonte nog eens luisteren naar de nummertjes 1, hè.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 can't touch this can't touch this can't touch this my, my. Mariah Carey met Vision of Love En <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> MC Hammer maar, Volgens mij, als je dat dan samenstelt En je ziet dat dan en dan denk je God, die Nadia die kent dat <laughs> Ja, ja, ja, ja, dat is je Dat is, Moi, leuk, dat je, is echt soepele zand. Dat is, is leuker en, en voor mij is het ook zo van, oh my god, stond dat toen op nummer één? Oh, the Vision of Love, dat was in de hè. Ja, dat was in de States wel, als het op 1 stond, dat, hè. En MC Hammer is uh, de, de BRT Top 30. Oh, maar dat was wel eh? zijn stapjes. Ja, ja, ja. Met het nummer van Rick James. Ja, ja, ja. R ja, ja. Remember that guy? <laughs> Rick James. Ja, die hebben in die aflevering ah, maar, ook. Uh, dat was, uh, was een vriend van. Vriend. Ja, ja, dat daar waren, daar waren twee maten. Uh, Oké. Okay. We gaan even verder. Um, ja, ik, ja. Uh, ik ga nog eens even zien wat we hier nog allemaal te vertellen hebben over uh, die fantastische plaat Graffiti Bridge. Uh, dus er zijn een aantal singles uitgekomen. We hebben uh, Thieves in de Tempel gehad. Dan hebben we Round and Round, dat is van uh, Devin Campbell waar het er juist over had. Uh, the New Power Generation, uh, daar gaan we straks mee eindigen. We hebben uh, Melody Cool van *Mavis Staples en dan hebben we nog Shake van The Time. Uh, dat waren dus eigenlijk uh, de singles, ziet, um, Het was ook eigenlijk een beetje een, een, een promotie voor het, uh, voor het platenlabel, dat er dan van allemaal die verschillende mensen dingen uh, werden, werden gepromoot en uitgebracht als single. Ehm. Um, voor de rest, uh, die, uh, die film is, is zeer, zeer, zeer, zeer lauw ontvangen. En die film uh, zelfs niet. Er zijn heel veel uh, cinema's waar het hem gewoon niet gespeeld heeft. Ik vraag me eigenlijk af, ik denk dat ik hem in de cinema gezien heb, maar ik ben er zelfs niet meer zeker van. Ik vond het zelf wel dat ik, hem, dat ik hem ben gaan kijken. Maar, uh zelfs zo'n fan dat je toch nog naar een mottige film zegt van kijken bij wijze van spreken. Ja, oké, okay, maar wat ja, had je natuurlijk wel zien, want je dacht van ja, misschien valt het allemaal nog wel, wel mee. Ja. Oh ja, dat kan. Um, dus okay. ja, oké. Okay. Goed. Uh, normaal gezien zou ik zeggen, oké, okay, laat het vallen, maar er zijn toch, toch een, een, nog een, een drietal nummers dat ik, uh, dat ik, dat ik wil, wil laten horen voordat we, dat we uh, afsluiten. Um, we hebben zijn... we nog wel wat meer. Hè? Uh, nee, dat zijn ze. Dat is, uh, we hebben nog. Uh, nee, we hebben nog. Uh, nog een echt tal... dit, ja. Bij dit totaal dan? Ja, ja, dan gaan we uh, stiljes aan afronden straks. Oké okay, dan. Goed. Um, twee nummers dat ik echt wel heel goed vind dan op de plaats. Dan is de question of you enjoying repetition. Uh, er zijn nog andere nummers. Je uh, hebt. Uh, uh, tick, Tick, bang. Elephants and flowers. En allemaal, en allemaal die en troep. Dat zijn echt allemaal. Dat is weg, wegwerpmateriaal, spijtig genoeg. Um, maar deze twee nummers, en ook die, die, die, die zijn ook live uh, ook wel, wel uh, zeer, zeer, zeer te pruimen. Ik denk zelfs dat ik van uh, Joy and Repetition nog in het Rock and Roll Café, toen met de gitaaraflevering van, uh, van Prince uh, denk ik zelfs dat we ermee begonnen zijn toen in het tijd. Dat kan, dat kan. Uh, fantastische live versie toen, uh, dat, ik, uh, dat ik toen heb uh, laten horen. Mm -hmm. Uh, maar nu gaan we even uh, naar de, de plaat luisteren. Bam, bam. Pimps and things like to hang outside I'll cuss, My name's you, kids I'll get crabs, you know, dirt I got more Talking to no one in particular They say the baddest I am tonight Four-letter words I seldom heard With such dignity and bite All the poets and the part-time singers Always hang inside Live music from a band Plays a song called Soul Soccer Side. The songs a year long And had been playing for months When they walked into the place No one seemed to care An introverted, introvertedness Look on most of their faces Up on the mic We've been two words Over woman he had never noticed before he lost himself in the articulated manner in which he said them, these two words, a little bit behind the beat, I mean just enough to turn you on, for every time she said the words, another one of his doubts were gone, should he try to rap with her, should he stand and stare, no one else was watching her, Seem to care, so all and all she said the words till he could take no more He dragged her from the stage Together they ran to the back door In the alley over by the curb he said Tell me what your name She only said the words again Started to rain. Two words falling between the drops and the moans of his condition. Holding someone is truly believing. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy in repetition. There's joy. In repetition. There's joy, in repetition. There's joy There's joy in repetition. She said, "Love me, love me. What you say? Said, love me, love." Voilà. Voila. En um, we ja. gaan eindigen. Hè? Ja, we gaan eindigen met een nummer dat eigenlijk ook al... Uh, oh, dat moet rond een tijd van uh, Purple Rain zijn, denk ik, dat dat uh, bestond. Het uh, heette destijds uh, The Bold Generation. Mm. Ik nog een versie van dingen ergens, denk ik. Maar... In ieder geval, uh, we eindigen hiermee, omdat dat eigenlijk het begin is van de volgende aflevering. Want dan is het Prince and the New Power Generation. En daar heb je het wel moeilijk mee. Hè? Ik heb het dan niet moeilijk mee. Het is niet, het is niet mijn favoriete periode, ik zal het dus zo zeggen. Het is met Tony M. Onderaan. <laughs> Onderaan. <laughs> ja, alhoewel, ja, ja... Ik snap, ik, ik, ik begrijp het. Ik, ja. Is het ook wel afsluiten van een periode waarvan dat prins. Ja, pas op, het, het is. Het is, uh, het is wel een, een commerciële comeback om, voilà. om u tegen te zeggen. Ja. Hè. Um, Diamond and Pearls. Daar zet hem even terug de, de puntjes op de mm -hmm. i en, en laat hem wel zien van: oké, okay, ja, ik kan nog altijd wel mee met, uh, met, met, uh, met de grote sterren. Uh, mm -hmm. um, en dat was ook volgens mij wel nodig om tegenover Warner te kunnen zeggen van, oké, okay, mannetjes, uh, sorry, uh, I'm back, uh, en laten, laten we weer terug... Uh, ja, ook wel. Uh, want ja, natuurlijk, dan beginnen natuurlijk ook wel de problemen aan de kant met, uh, met Warner. Een beetje laten staat en met Slave, slave op, uh, op, op zijn ja. ja. gezicht. En zo, dus uh, dan gaan we het dan allemaal wel de volgende keer uh, over hebben. Dus ik stel voor dat we gewoon uh, afsluiten met het nummer uh, New Power Generation. En dan uh, zien we elkaar. Sowieso jaar. terug oh. met een Rock Café. Altijd. Dat altijd. Maar met de specials al uh, volgend jaar. En wij is dat dan dinsdag nou volgend jaar? Dinsdag 21 april. <laughs> we, gaan, we blijven daar op 21 april. Doen, omdat we Prins Tuurlijk. willen eren op dinsdag. Ja. Um, misschien, misschien moeten we iets, iets, iets nadenken over het speciaal. Want dat is natuurlijk wel tien jaar. Hè? Tien jaar. <laughs> Misschien moeten we daar wel eens over nadenken. Tien jaar, eens, eens over, nou, Tien jaar ja. Uh... 2026, ja. In ieder geval bedankt om te luisteren, want we zijn ondertussen al... Over onze tijd. <laughs> midden een half uur te laat. Maar dit is het laatste nummer. En ik zou zeggen, ja, uh, yeah. may you live to see the dawn. En tot uh, volgend jaar dan, hè, met de Prins. Merci. Graag gedaan. Let down your <mys> Yeah, y'all, here we go. Pump, the big noise in the night. <laughs> Bottom me for living, but this is my world too. I can't help but but schoolers might be strange for you. Pardon me for breathing, could we borrow some of your hair.